En uh, wellicht komen er nog andere mensen bij, je weet maar nooit. En uh, ja, we beginnen zometeen uh, natuurlijk met een update uh, van uh, Liebeland, wat Josje uh, allemaal deze keer weer even uitgevreten daar. Uh, dat, uh... oh, ik valt mee hoor, ik heb me heel netjes gedragen, hoor, <laughs> oh, Johan. <laughs> oké, <Okay>, oké. <okay. laughs> en uh, ja, we gaan even de goudstil bitcoins in de staatsschuld meten. Nou, we beginnen even met, uh, nou, laten we de Maruman-index doen. Ja, die is weer boven de 300 punten uitgestegen. Nee, eerder, eerder deze week heeft dus een, ging hij knalden die keihard omhoog. Nu stoot hij zich tegen de trendlijn van 300 punten. Weer naar beneden gekukeld, daarna weer eroverheen gesprongen. Weer naar beneden gegaan en weer eroverheen. En nou ja, et cetera. Het gaat lekker op en neer. Um, ja, dan hebben we de Bitcoin. Die is uh, ja, boven de 5000 euro uitgekomen. Hè? Dat is toch wel uh, bijzonder. Yeah. Ja. Maar nu uh, zit hij er weer onder. Hij zit op. Uh, ja, laten zeggen 4900 eurotjes. Ja, wel, uh, gaat wel de goede kant op. Ja, het is niet gebeurd, hè, wat ik zei de hele tijd van die uh, 30. Hm. Ja, hm. ja kan, dat nog kan nog komen, Kan nog steeds, kan ja, nog ja. steeds. Maar staat het prijsverschil nog steeds, wat je, wat ja. je, waar je altijd op letten. Dat zeg je nou weer, Dan kan ik even erbij pakken. Ja. Maar die, uh, die, die, die, die, die, die trendline, dat plafond waar je tegen aanknalt, is heel dik, hè. Als je moet echt beetje boven de, de, bo de 6.000 dollar uit te springen, dan, dan, dan, dan is je safe. Het is nu ook een hele volatiele tijd en dan is het ook weer wat moeilijker om daar een pijl op te trekken, om het zo maar ja, te ja. zeggen. Maar de prijs uh, nu, Bitstamp 54,31 en op Bitfinex 54,70. Dus er zit nog altijd wel een klein, iets minder dan een procent zit er nog wel tussen. Maar okay. het is veel, veel groter geweest. Nou, je hebt ook nog traditioneel dat die uh, de zomermaanden, weet je, eind mei tot en met uh, september, dan uh, zit de markt daar toch al uh, traditioneel in een in dip. Hè? Ja, de vakantiemaanden. Maar ja, we zullen zien of dat met crypto ook zo is. Ja. Nee, want eigenlijk is dit pas het eerste of tweede jaar dat de banken er echt uh, flink in, in mee zitten. Dus, maar ja, goed. Ja. We zullen zien wat het allemaal weer doet. was het nou laat voor verhaal van zo'n zoon van een bankier? Die was. Uh... Die was uh, Voor 137 miljoen was hij precies tot de top ingestapt of zo. Of hij had al 137 miljoen verloren. Dat is een gigantisch <laughs> bedrag. Uh, die, was, uh, die was even gefomo'd op het hoogtepunt. Oh. Ja. Nou ja goed, ook daarmee. Er zijn ook uh, toen de bitcoin uh, voor het eerst geaccepteerd werd in de Amerikaanse uh, was het senaat waar het toen geïntroduceerd werd. En toen ging bitcoin voor het eerst door de 1000$. dollar. Die mensen die toen hebben ingekocht, die, hebben dus, die, die kochten in op het moment dat Mount Gox nog operationeel was. En toen die dus in elkaar stortte, toen heeft de Bitcoin prijs er vier jaar over gedaan om die top weer te bereiken. Dus het, het, wat ik wil zeggen is, je, je maakt pas winst of verlies als je de positie sluit. Hè? Ja. En anders moet je dus gewoon langer geduld hebben. Moddelen. Goddelen, ja. Maar het is wel fijn dat, uh, dat, dat zo'n groot verlies op de top geleden is door iemand die dat verlies ook goed kan dragen. Ja, precies. Verwend zoontje. <laughs> goede les voor hem gelijk. Ja, nou ja, hij, kijk, hij had er ook mee alleen kunnen gaan met een pokerhand en dan was hij alles kwijt geweest. En nu heeft hij er in ieder geval nog een hoop bitcoins aan overgehouden die nu misschien maar 25% waard zijn van de topprijs. Maar wie weet, eh, als je, ik zeg al, als je ze dus aanhoudt, wie weet wat het over vijf jaar allemaal doet. Mm. Ja, dat is alleen een probleem als je met uh, geleend geld erin zit. Oh, geleend ja. geld, dan is het wat lastig. Ja, ja. zeker als je dan... Elke maand dat moet aftikken. Ja, dan, uh, ja, en dan waarschijnlijk zeggen we, wat is je onderpand waard? Uh, ja, uh, uh, nou. Uh, dan ja. willen ze waarschijnlijk liquideren. Ja. Hallo. Hey, hey Klaas. Zijn jullie al begonnen? Ja, we zijn begonnen. Echt waar, ben je al aan het opnemen? Ik ben al aan het opnemen, ik wilde je net toevoegen. Nee, <laughs> maar het is, het is nog niet eens 11 uur. <laughs> We hebben ook niet zoveel berichten Klaas. Oh, oké. Okay. Hoeft daar dus, uh, een bespreking te doen? Ja, je, je hebt de koers al gedaan? We waren nu net bij, met de Bitcoin-koers uh, uh, bezig. Ah ja, ja die is uh, lekker aan het bewegen. Ja, ja, ja. We ja, ja. Dus, uh, zijn net boven, ietsje, ietsje boven de 5000 euro gesprongen. Wat, uh, ja. Maar uh, ja, ik stap zomaar erbij in het café. Dat gebeurt wel vaker. Hè. Dan stappen mensen gewoon binnen. Uh, uh, uh. Op de, op de, in het, je stapt in het hoogtepunt in. Is dat de FOMO wat je ja. omhoog. <laughs> ja, ja, ik voelde dat ik. About to miss out. dat was about to miss out, dan zo. Ja, nou, dan gaan we, mag je nu luisteren hoe Peter de, de goud en de olie doet. Ja, wauw. Well, uh, goud is 12,77, dat is weer wat gedaald, want de, ja, de dollar die wordt weer wat sterker. En. Uh, en olie is heel sterk nog steeds, uh, 65-80. Dus, uh, ja, het idee dat er uh, natuurlijk uh, sancties aan Iran opgelegd, die mag daar olie niet meer verkopen en Venezuela zit uh, in, de, in de crosshairs. Ja, dat betekent dat, dat uh, een hoop olieleveranciers in de, in de leveranties in de problemen komen en de prijs omhoog gaat. Mm -hmm. Oké, okay, ja, de staatsvolmeter die daalt. Je zit nou even naar die teller te kijken en je ziet hem in plaats van omhoog gaan, zie je hem echt omlaag gaan met, uh, ja, met duizendtallen per seconde. En dat, ja. ondanks dat ze 400 miljoen uitgeven aan de restauratie van binnen. Ja, ja, ja, dat is knap. <laughs> ja, ze krijgen natuurlijk al, uh, de mensen doen nou hun belastingaangifte allemaal, hè. dat zal het zijn. Nee, goed. Um, ja, dan gaan we naar de, de nieuwsberichten toe. Nou, we hebben een heel klein cryptoberichtje. En dat heeft te maken met Julian Assange. Want die, die krijgt gewoon bitcoins op zijn rekening. Sinds zijn arrestatie. Op zijn wallet gespekt met uh, ongeveer uh, 30.000 dollar aan bitcoins. Ja, ik weet niet wat uh, zijn wallet is ook, maar het is voor, ja, het, het leed, voor zijn, uh, voor zijn uh, legal defense fonds. zeg maar. Ja. ja, het is wel leuk dat. Tot... Hij is natuurlijk ooit weer die afgesloten van creditcards en PayPal en al die financiële instituten die, die uh, kapten hem af. Toen ging hij Bitcoin over. En dan is hij later nog voor bedankt omdat hij er zo, uh, zo goed gedaan heeft met die Bitcoin. Ja, hij heeft toen flink wat koerswinst kunnen pakken. Ja, en, uh, maar ja, hopelijk kan hij nou ook uh, wat, wat uh, geld voor zijn verdediging ophalen. Als voor zover dat zin heeft. Ik uh, kan me voorstellen dat hij niet echt een, een, uh, ja, een eerlijk proces krijgt. Uh. Ja, heeft hij wel eerlijke uh, aanklagingen dan? Ja, het is natuurlijk een beetje raar. want Ze willen hem van landverraad beschuldigen, maar hij is helemaal geen Amerikaan. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan moeten ze hem aanklagen voor uh, het aanmoedigen van hacking of zo. Ja. ja, dat doet er niet toe. Ze kunnen gewoon uh, zeggen dat hij schuldig is, natuurlijk. Ze kunnen vast wel iets verzinnen. En uh, ja, ik denk dat ze niet al deze moeite hebben gedaan om hem uh, te laten gaan. Dat zou wat uh, dat zijn. Hè? Zo ja, we zitten echt te wachten op een precedent uh, om dit allemaal goed te maken. Dat de, is de die ze direct de onschuldig wordt verklaard. Ja, <laughs> ja daar dat, dat, dat zitten ze vast niet op te wachten. Als ze dat willen, dan kunnen ze gewoon de, de wet maken of uh, schrappen. En ik denk, ik denk dat dat niet aan de orde is uh, om te zorgen dat dit, uh, dat dit uh, goed is. Maar uh, ja. Het is, uh, ik hoop dat het wat wordt. Ik vind het, uh, het, het doet ook zo weinig. Hè? Mensen die, uh, ja, kijk, de, ja, er worden natuurlijk ook heel veel mensen gewoon uh, regelrecht vermoord. Als je gewoon in een wat armer land uh, ver weg uh, van het westen woont, dan kan je gewoon worden doodgemaakt als je in de weg staat van een uh, pijpleiding of wat dan ook. Dus uh, wat dat betreft uh, heeft Julian Assange uh, misschien geluk dat hij uh, wat meer uh, naar het westen woont. En daar uh, ja, wordt hij, uh, misschien wordt hij ook wel doodgemaakt, dat weet ik niet, maar hier uh, wordt, er meer, uh, poppenkast, wordt de poppenkast uh, meer uh, hoog gehouden dan uh, in andere streken van de wereld. Nou ja, het is iemand steeds het... het probleem dat als ze hem een, uh, een officiële uh, openbaar verhoor geven, dan kan hij wel eens dingen gaan zeggen waar ze niet op zitten te wachten. Ze moeten ja. het geheim gaan doen, dus het, wordt, het wordt nog wel lastig voor ze denk ik hoor, om het een beetje om te buigen. Nou, maar, ja, maar niet maar... Basis als die er een ongelukje krijgt bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, maar het is ook zo dat, ze, uh, ja, dat dit gebeurt en ook bijna niemand uh, geeft recht om ofzo. Zeker nee, nou, dat uh, drie op één van de Amerikanen, uh, maar... uh, twee op de drie willen hem uh, veroordeeld zien in Amerika. Ja, dat ja, ja, zijn gewoon... Ja, dat is dan frappant. Hè? Dat zijn er van die mensen ja, die, uh, ja, die staan dan met de vlag in de hand, uh, denk ik, te juichen. Dat die... Uh, een... Ik kan me daar heel slecht in inleven. Dat ja, zijn mensen dat, die uh, zeggen, deze informatie had mij onthouden moeten worden. Ja, ja, ja. Die ja. Moet, uh, Overigens staat het uh, Temala Anderson Defense Fund nou op 42.782 euro. Ja, Pema ik uh, zat ook net Pema te kijken. <laughs> ja, dat snap ik niet. Wat is er met Pamela Anderson aan de hand dan? Ja, die is wel eens bij me op bezoek geweest in de ambassade. Oh ja, echt waar? Ja, ja, die bezocht toch nog regelmatig. Ja, je kent de connectie niet tussen Pamela Anderson en Julian Assange. Lady Praga nee, nee. kwam er ook wel eens. Ja, dus nu, uh, nu kan ik Pamela Anderson gewoon googlen met uh, een strak gezicht. Ja. <laughs> <laughs> ik doe het voor de uitzending. Ja, ik doe het. <laughs> <laughs> ik doe het voor hey. jullie in de sounds. Ik zat net ah, op de ja. block explorer te kijken, maar ik zag inderdaad dat we hebben op het hoogtepunt um, 8,5 uh, bitcoins opgestaan. Ja, dat oké, zijn dat is nu het alweer is inmiddels afgehaald. Het okay. is, uh, nu staat er nog 0,02, 3 ah, ja. bitcoin op. Uh. Ik, uh, ik denk dat er ooit eens een keer wat databases uh, zijn gekraakt. Uh, waarmee uh, passwords zijn vrijgegeven. Want ik uh, hoorde de laatste tijd, en ik heb ze tegenwoordig zelf ook gekregen, dan krijg je een e-mail en dan is het uh, onderwerp is dan een password wat je hebt gebruikt. En normaal gesproken, ja, uh, ik doe eigenlijk niks met spam. Vaak gooi ik het uh, gewoon uh, onbekeken, ongelezen, gooi ik het gewoon weg. Maar ik keek uh, vandaag in mijn spamfolder. En toen dat trekt toch wel. Ik vind, op zich is het een goede marketing om je eigen password, wat je... Want over het algemeen uh, gebruik ik uh, voor uh, onbelangrijke sites hetzelfde password. Dus het is wel grappig om je eigen password terug te zien in de onderwerp van een e-mail. Dus uh, ja, ik zou het, uh, als marketingtruc kan ik het aanbevelen. Maar dat is dan uh, zo'n uh, uh, iemand die zegt, dan, ja, ik heb met je webcam heb ik je gefilmd terwijl je porno aan het kijken was. Nou, dat uh, is dan meteen onzin, want ik, nou goed, uh, ik heb heus als porno gekeken, maar ik kijk geen porno op mijn laptop. En ik heb de camera... <laughs> terug replyen. Ik kijk nooit porno op mijn laptop. Nee, en ik, en ik... Daar gebruik ik altijd mijn desktop voor. En ik, en ik, uh, en ik heb de camera van mijn laptop heb ik afgeplakt met een tape. Dus uh, ja. Het, het, het. Maar goed, ik ging er sowieso vanuit dat het uh, onzin was. Maar ik vond het wel leuk om mijn eigen password terug te zien. Maar dan moet je dus uh, bitcoin sturen naar een bitcoin adres... Dus ik was echt... Uh, in, ga je even kijken op de blokken spoor, Ja, he? dus Die volle VR goede hoofd. <laughs> ja, maar het was, dat was saai. Het was gewoon nul. Er was niks mee gebeurd. Geen startingen, niks eraf. Nee. En ik dacht, ik, ah, stel je voor dat dit nou echt uh, werkt. Hè, dan, uh. Maar toen dacht ik wel, het wordt wel tijd dat, uh, op zich zou ik het, uh, ja, dat, uh, zeg maar, zo'n technologie waarbij uh, e-mail, dat e-mail zeg maar 0,01 cent of zo kost. Dat soort dingen, want ja, ik gebruik nog steeds e-mail. Misschien is het ook wel iets wat gewoon helemaal gaat verdwijnen hoor, e-mail. Want ik weet niet, heel veel mensen gebruiken het nooit meer natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk dat dat op zich, dan uh, dacht ik, uh, ik, ik krijg nog steeds heel veel spam. En, en die spam, dat, dat is wel geinig, want zelfs gewoon uh, ja, de meeste mailclients... die zijn er heel goed in geworden om dat gewoon weg te gooien. Dus het is heel veel dataverkeer voor niks... Dus, want ja, die, die mail het sturen kost bijna. Dat kost alleen maar de computer die aanstaat bij spreken ja. uh, aan elektriciteit. Dus er worden gigantische hoeveelheden spammail wordt, wordt op de internetbandbreedte wordt gegooid. Mm. En dan vervolgens uh, ja, alle elk. Ik denk dat ja, als je bijvoorbeeld van een hele kleine provider nog uh, gewoon een uh, dot uh, adres hebt, dan krijg je gewoon nog alles strak uh, netjes in je inbox. Maar bijna alle mailproviders die uh, zijn al heel goed in het uitfilteren. Uh, de laatste keer dat ik echt uh, spam te zien kreeg, omdat het gewoon in mijn dat, dat gebeurt gewoon niet meer. Ik weet niet of jullie dat nog eens hebben, maar. Nee, ze, ze, ze, mede, ze filteren soms ook echte berichten eruit. Uh. Die gaan ook redelijk spam spanningvolter in. Dat heb ik ook eerder dan andersom. Ja, ja inderdaad. Dat, omdat, dat, is, zeker als je iets veel met, met bitcoin bezig bent. Bitcoin is ook zo'n woord dat eruit gefilterd wordt. Dus ja. Ik... ja. Maar ik ga er als je de verzender in je contactlijst hebt staan dan, uh, dan krijg je de mail hopelijk wel gewoon. Mm -hmm. Ja, ik heb wel eens wat vage dingen dat je ooit je e-mail hebt opgegeven omdat je een schoen hebt gekocht, weet ik veel. Nou, en dan uh, dat soort dingen dat komt er nog wel eens doorheen, maar dat, dan denk ik nou dat mag je er ook wel uitfilteren. <laughs> Ja. Maar goed, uh, ja. Ja, er gebeurde dus niks met dat Bitcoin-adres. Maar hebben jullie. Uh, ik, ik hoorde het laatste tijd wel meer dat dat soort mails uh, worden gedaan. Dus dan vraag ik me af, dan is er ergens uh, een voorraad uh, passoorts op straat gekomen? Of de hashes waarschijnlijk? En, uh, nou, ja, niet de hashes, want dan uh, hadden ze het niet kunnen vinden. Nou ja, als jij. Uh, ik heb laatst gezien, als jij uh, bijvoorbeeld een paswoord van 7 op 8 uh, tekens hebt. Uh, dan heb je zo'n moderne grafische kaart, die had zo'n database van uh, gehacte passwords. En uh, nou, dan was het na een seconde, dus het was een, een nieuwe GT GTX uh, 1080 of zo, 1090, die in een seconde kraakte die 80% van die passwords. Het waren allemaal mensen die hadden koffiepot met een nul en dat soort onzin. In één seconde kwam je er doorheen. En nu is het wel zo dat als jij acht wat meer willekeurige dingen, niet echt woorden met een vervanging of uh, gewoon een naam met een uitroepteken doet, dan heeft hij het wel moeilijker mee. Maar uh, als, als een database, als je ja, als je gewoon wat meerdere computers met wat. Uh, uh, uh, met wat grafische kaarten hebt, dan kom je een database gewoon met, met hasjes uh, van gewoon acht tekens. Dat, dat gaat er wel doorheen, dat lukt ze wel binnen een korte tijd. Dus ik... maar het probleem is gewoon dat mensen heel vaak hetzelfde password gebruiken voor een heleboel sites. En ik gebruik mm -hmm. eigenlijk steeds een ander password voor elke site. Ja. En uh, automatisch gegenereerd ook. Dat is ook wat uh, lastiger te, te vinden. Ja. En dan, uh, dan is het allemaal wat moeilijker. Maar ja... Ja, is ze probeer, het is al heel vaak heel slecht Engels geschreven. Proberen ze, ze proberen maar wat. Te, ja. De, ja, het is altijd, je wil het natuurlijk heel bedreigend maken, maar, maar ja, zo'n hacker, als die zegt: ik heb beelden dat jij met een grijst staat te neuken, dan, dan is het uh, <laughs> natuurlijk ook weer altijd, ja, wel heel beschamend, natuurlijk, als dat naar buiten komt. Maar de kans dat, dat iemand dat gelooft, is ook niet zo groot. Ja. En ik denk in de toekomst zal het toch minder worden, want dan kan je met CGI gewoon elke beelden, alle beelden maken die je maar wil hebben van iemand en, en spraak kan je al over doen. Dus tot, uh, ja, ja, dat het is een gemanipuleerd kan. beeld, dat is een gemanipuleerd beeld. Ja dan kan je gewoon zeggen ja dat lijkt wel zo dat ik zeg maar de geit <laughs> staat te <aan> neuken, maar dat <laughs> is allemaal gecreëerd. Uh, allemaal je kan dus ru rustig voor je laptop een geitneuken. Dus ja, ja, ja. <laughs> en later alles ontkennen. <laughs> <laughs> kreet, maar. green screen, uh, <laughs> Ja. We hadden nog meer uh, dingetjes. Uh, li ja, uh, Lieberland was geweest, hè? het event. Vierjarig uh, bestaan of zo. Ja, ja. ja. Vertel, hoe spannend was het, Joshi? Uh, het was spannend, Johan. Ja. Ik zat lekker in de presidentiële suite. Ik heb me vermaakt, jongen. Heerlijk. <laughs> het was best wel chaotisch. Uh, ik heb geen uh, boottocht kunnen maken, omdat de boot stuk is gegaan. Oh. Dat wisten oh. we nog niet op het moment dat het evenement begon. Dus dat het is was gesaboteerd, af... waarschijnlijk. Hè? Ja. <laughs> KGB heeft geïnfiltreerd. Ja. En um, uh, dus. Uh, geen boottocht. Ik had het evenement van Liebeland. Die hadden dus een eigen conferentie opgezet. En uh, had ik gesponsord om een goede wil te laten tonen. Omdat ik, ik was ook beloofd, als ik dan zou sponsoren, dan mocht ik een kwartiertje wat zeggen. En uiteindelijk heb ik dus ook niks gezegd op die hele conferentie niet. een kwartier lang gewoon voor je uitzitten staren? <lacht> ja. Nee, ik, ik mocht niet op het podium komen. Oh, okay, okay. Er was uh, allemaal geen tijd meer voor. Ja, het is natuurlijk. Het liep al een half uur uit bij de start omdat we gewoon te laat begonnen, maar goed. Was dat gewoon rotschauffeur die weer heel erg uitweide? Ja, nou ja, laten we maar zo zeggen. Het is gewoon een keuze om mij daar dan niet te laten spreken. Ja. Maar ik heb het behoorlijk goed uh, verwerkt volgens mij. Ik heb het gewoon naar mijn zin gehad. En ik heb me er allemaal niet te veel, niet te druk om gemaakt dat ik me het allemaal probeer te, te vervelen. Ja, maar chauffeur zou komen, hè? Ja, bijvoorbeeld zulke dingen. En mensen hadden dus kaartjes maar is, is gekocht. Maar is hij gekomen? Mensen hadden dus kaartjes gekocht omdat zijn foto gebruikt werd. Maar die hele gozer die is niet op de komende dagen. Dus ja, dat okay. zette bij een hoop mensen toch een beetje vraagtekens. Hè? Als je dat allemaal belooft en dat gebeurt dan niet. Mm -hmm. dan, uh, ja, er, ik was na, er waren een stuk of twintig mensen die geen bootochtje hadden. Dus kijk, ik zelf vond het helemaal niet erg, want ik ben hier. En ik heb dus twee dagen later een bootochtje gemaakt. En toen was het hartstikke mooi weer. En met, met die Beland toch, je was het uh, koud en regenachtig. En uh, mm -hmm. ja, dat was een stuk minder lekker als dat de zon schijnt. Ja. Dus ik vond we hebben het hebben wel wat meer mensen meegenomen nog. Ja, ik heb dus. Uh, een, er waren allerlei journalisten, waren er. De, de helft van de zaal was journalist, had ik het idee. Maar goed. Uh, die vroeg op een gegeven moment: kunnen we met jou even kletsen? Met jou kletsen? Dus ik zeg: ja, is goed. Laten we het maar doen. Dus ik dacht, ze willen mij interviewen voor dit Lieberland gebeuren. Maar toen vertelden ze dat ze een documentaire aan het, waren, aan het maken waren over grenzen binnen Europa. En dat was voor de Belgische televisie, de VRT. En, en dan vroegen ze of dat ik misschien mee wilde doen in hun documentaire. Dus nu kom ik in een Belgische documentaire over grenzen. Okay. En, en als ik dan iets leuks uh, te melden heb, dan kan ik ze bellen en dan komen ze filmen wat ik te melden heb. Hmm. Oké, okay, nou, Hartstikke ja. leuk. Dus ik ja. heb met hun, twee dagen later, heb ik met hun gewoon een boottochtje gemaakt. En toen was het allemaal hartstikke lekker. Ik, ik, ik doe mijn filmpjes allemaal op bit.tube zetten, bit.tube. En oh, uh, dan wel. kun je dat volgen. Ja. En er gebeuren een hoop dingen, maar ja, dat uh, weet je, ik, ik kan er weinig over kwijt. Ik ben er zelf ook niet, uh, ja, ik moet het maar gewoon afwachten, Johan. Ja. ja. Heb je, ik kan niks, ik kan niks. Uh, uh, er is geen nieuws als het nog geen nieuws is, hè? Ja, ja, ja. Ja, en um, hoe, hoe is het met je coin? Want je, je zat op Altilli met de um, Libeland Merit. Ja, de Libeland Merit heb ik dus, dat is mijn verdienste een beetje, uh, uh, heb ik nou uh, op altilli.com gelist gekregen. Ja. En dat is de eerste exchange die nu Bitcoin Cash tokens heeft geïntegreerd op, de, op hun beurs. Dat is een soort ERC20 protocol, zeg maar, maar dan op Bitcoin Cash. Okay. En uh, ik ben de eerste in de wereld geweest, ik weet niet of ik dat hier al gezegd heb, ja, ja. die zo'n zo muntje verhandeld heeft. Dus dat is wel, wel geinig. Dat heeft uh, niemand anders zo snel als ik voor elkaar gekregen. Dus dat was leuk. Is er nog gestegen ik... of uh, daarna? Ja, heb ik ja, nou er is uh, inmiddels zo'n 60.000, 70. 70000 dollar omzet sinds een. Uh, nou, het begin van deze maand was het er nog niet. Dus. In een week of drie tijd zitten we op 60.000 dollar en dat is wel leuk. Ja. En uh, dat doet de e-gulden ook weer goed. En dan, ja. Nou ja. ja, mocht je als luisteraar uh, ook uh, willen inspringen, nu nog kan. Uh, het is uh, op, op, op de website daar uh, staat ook een banner naar Altilli. Als je daarop klikt, dan als je daarop klikt, dan verdient uh, Vrijheid Radio er ook nog een beetje aan. Precies, ja. dus allemaal via Vrijheid Radio gaan handelen. En uh, het is een nieuwe beurs, dus het is wel wat meer risico als dat je op Poloniex of uh, weet je wel. Dus hou dat in de gaten. Doe het niet met al te veel centen. Want je weet het, met Cryptopia is het ook helemaal naar de... is het ook niet lekker gegaan. En zo zijn er heel veel voorbeelden, dus je moet altijd op blijven passen. Ja, ja het, het handelt leuk weg op het moment. Ja. Ik ben nu bezig, we hebben dus, dat kan ik nog wel kwijt. Ik heb dus op mijn BitTube kanaal al... Uh, uh, uh, presentaties heb ik daar geüpload, dus die kun je altijd nog bekijken. En we hebben nu een uh, e-residentie, Lieberland e-residentie kaarten en ik wil nu met uh, het geld wat dus via die beurs binnen is gekomen, wil ik hier eigenlijk een uh, bitcoin automaat in het dorp neer gaan zetten voor alle toekomstige Lieberland toeristen. En dan um, heb, probeer ik dus die Liberland e-residentie geaccepteerd te krijgen bij General Bytes. Dat die dat document herkende En dat iedereen die dan een Liberland e residentiekaart heeft, automatisch bij General Bytes de ATM's kan gebruiken. Oké, okay, cool. Dus daar ben ik nou mee bezig. Of tenminste, dat, uh, ik, probeer, ik praat alleen maar Johan, snap je? Ik moet alleen ja. de goede mensen met elkaar... Ja, je doet ook een de... hoofd toch? Dit bijvoorbeeld. Uh... Nou ja, ja oké, okay, kijk. <laughs> het, het moet, je moet het idee net hebben, weet je wel, dat het dus moet gebeuren. En dan... Okay. Uh, als die pasjes eenmaal op die kaarten. Of als die, het is altijd een beetje kip en een ei-verhaal. Hoe meer mensen dat je hebt, hoe graag. Of hoe liever dat de mensen je hun diensten verlenen voor die pasjes. Je? Ja. En hoe meer mensen dat er. Hoe meer dat je met die pasjes kan doen, hoe, hoe liever dat de mensen ze hebben. Dus, je, ja. hoe zit het eigenlijk met die ATM's, die Bitcoin-ATM's? Zijn die allemaal KYC? Moet je daar allemaal documentatie laten zien? Het is afhankelijk van het land. En uh, het is ook afhankelijk van de tijd. Want ik bedoel daarmee te zeggen dat het in de periode dat ik het nu gebruik, is het al veranderd in een aantal uh, landen. Bijvoorbeeld in Nederland zijn ze nu met een andere wetgeving bezig, die waarschijnlijk binnen drie maanden. Nou ja goed, we zullen zien hoe snel dat het is. Maar, uh, dus het is altijd per land afhankelijk. Ik weet dat het in Hongarije, of ik weet het van land nou? Hongarije, boven Servië ligt Hongarije. Hm. En um, ik weet dat ze daar wat milder zijn. Daar hoef je alleen maar een telefoonnummer te hebben. Terwijl dat je in Servië zelf moet je dus een geregistreerde account maken. En als je dus voor het eerst die uh, Bitcoin ATM bezoekt dan kun je er niet in één keer gebruik van maken. Want dan moet je dus eerst bij het bedrijf wat die ATM daar neerzet, die die, die die licentie van die ATM heeft, moet je eerst bij hun een account maken voordat je die ATM kan gebruiken. Mm -hmm. En dat, die stap wil ik dus met die e residentiekaarten van die land proberen over te slaan. En dan kun je gewoon door heel het land of door heel de wereld je automatisch KYC bij ja. General Bytes. Nou, we hebben nog een filmpje van, van vorig jaar. Dat we in, uh, waren we in uh, Belgrado, geloof ik. Ja. ja toen we ook een, uh, toen probeerde jij ook nog wat te pinnen. En dat, uh, dat kon dus niet omdat je den, uh, vanwege die KYC. Maar toen uh, heb je uiteindelijk een geldetzel gevonden, geloof ik. Hè? Ja, die heb <laughs> ik van de week weer gebeld. Oké. Okay. Die heb ik. Uh, nou, dat is inmiddels nu iets langer dan een week geleden. Volgens mij vorige week maandag. Uh -uh. En die was er weer, dus die wilde weer. Uh, die is, uh, heeft me weer even geholpen. Ja, uh, uh. ja dus die KYC zijn gewoon weer heel makkelijk weer te omzeilen. Ja, want als je dus inderdaad, ja. dat moeten we dan even uitleggen, dan vind je dus iemand met een account op, die, op dat apparaat en dan kan hij voor jou dat uitcashen. Maar ja goed, dan heeft hij dus wel die cent daarna op zijn naam staan. Ja. Zo is het wel. Ja, kan hij daar dan problemen mee krijgen? Ja, ja problemen. Hey, problemen, problemen. Je hebt uh, al dat probleem. Hey, maar heb je dat verdiend? Heb je daar wel inkomstenbelasting over betaald? Ja, precies. Nee, maar dat, dat is dus inderdaad een gevolg. Ja, dat kan er uh, mee. Maar Ja, precies. Uh, daar heb je helemaal gelijk mee. Nou, hey, goed. Dan gaan we naar de, de nieuwsberichten. En beginnen met: uh, Het kabinet onderzoekt inreisverbod voor extremistische predikant. Hm. Ja, het gaat over een Baptist. Ja, ik vind het altijd interessant dat, uh, dat als er een predikant is, dat ze dan uh, gelijk gaan onderzoeken of ze, hoe ze die kunnen het, het, het toegang tot het land kunnen ontzeggen. Het gaat hier over Steven Anderson, een Amerikaanse predikant. En uh, het justitie van, uh, ministerie van Justitie en Veiligheid, of als het nou Veiligheid en Justitie? Ik weet niet meer wat de laatste stand van zaken is rond de nameijsering, maar... Kost in ieder geval een hoop geld, maar uh, ga verder. Ja, Die uh, gaat hij beschermen tegen deze man. Ja, je zou zeggen het is helemaal niet uh, moeilijk om je te beschermen tegen deze man, want je gaat gewoon niet naar hem luisteren. Ja. Klaar is het, Kees. Ik, zie, maar... ik zag het een beetje als een reclamespot, want ik had hiervoor nog nooit van die man gehoord. Ja. Ik ja. weet ik, wat, wat, er wordt dan gezegd, ja hij is uh, homofoob en hij ontkent de holocaust. En uh, daarom uh, willen we hem gewoon het land weigeren. Maar dat kan eigenlijk niet, want je kunt hem geen visum weigeren. Want de Amerikanen hebben geen visum nodig om naar Nederland te gaan. Dus uh, dat wordt nog leuk, maar ze vinden vast wel iets. En uh, ja, Het is een christelijke extremist. En uh, nou ja, ze, gaan, ze gaan kijken of ze andere formele gronden kunnen vinden om hem te weigeren. Want hij deed meerdere keren homofome uitspraken. En, uh, ja, het lastige is ook altijd. Dan, dan ga je inderdaad kijken: van wat is dat voor verhuur? Want je weet dat, ja, dat die berichtgeving daarover niet altijd heel eerlijk is. En ik heb bijvoorbeeld één keer was er een, um, een geval. van iemand die zei: ja, Holocaust-denier. En dan ging je wat verder kijken. En de eerste honderd berichten zijn allemaal van. Ik heb hierna ook gekeken. Dan krijg je dus uh, het Leids dagblad, het Haarlemsdagblad, Gelder, de Gelderlander. die gaan allemaal Virtue Signal. Uh, dit, brief, uh, uh, dit bericht naar voren brengen dat deze man geweigerd moet worden. Een haatpredikant en bla bla bla. Uh, daar staat allemaal geen informatie in, eigenlijk. Maar ik weet dat, uh, dat er was ooit een keer zo'n zogenaamde holocaust denier was. En die zei alleen maar: van nou ja, het zijn niet 6 miljoen joden, het zijn er 4 miljoen. En, en daar had hij een goede reden voor ook. Want hij zei: van uh, ja, de, de, dat getal van 6 miljoen, dat kwam oorspronkelijk kwam dat uit. Uh, een optelling van een aantal subgetallen. En één daarvan was Auschwitz, waar dan 4 miljoen Joden om het leven zijn gekomen. Maar ook het centrum van Oud Auschwitz heeft nou uh, dat, die 4 miljoen teruggeschroefd naar 2 miljoen. Of zo. Dus dan, zijn er, dan moet je die 6 miljoen ook naar 4 miljoen terugschroeven. <lacht> en dat had hij gedaan. En daar, daarmee was hij een Holocaust in hoor. geworden. <lacht> ja, als je dat soort details niet weet, dan trap je wel in de eerste 300 berichten die zeggen: oh, haatpredikanten en zo. zo, zo. Uh, terwijl, ja. In dit geval denk ik toch, wel nou, nou, dus ik, ik, ik weet niet of het waar is, maar uh, dat, dat, is, dat vind ik nog niet de holocaust die naaien. Nee. Maar uh, ja, dus, dus van deze figuur, ook, er staan zoveel van die berichten in allerlei flutkrantjes die, uh, die borstpronkend naar voren komen om deze man te willen weigeren. Want alsof, alsof ze daar in de Gelderland uh, of in, in het uh, Leidse Dagblad, of die daar ook maar iets mee te maken hebben. Man, die gaat in Amsterdam spreken, geloof ik. Dus um, ja, daar kom je, je komt niet meer bij de, bij, de echte bij de echte informatie. En ik weet niet of deze Anderson familie is van de Anderson. <laughs> de bekende Bitcoin Anderson. Of, uh, zullen, zullen we wel uh, meer Andersen zijn? Julian Assange Anderson. Anderson. <laughs> ja, dus inderdaad, het, het is hetzelfde ook als je, wat is nou, um, Jordan Peterson. Ja, als Jordan Peterson ergens komt spreken, dan wordt er ook gezegd rechtsextremist. Waarop... Ja, ja, wel, ja. Ik komt er niet achter wat, wat hij dan echt zegt. Daar. Bij Jordan Peterson kan je hem nog zelf, zelf beluisteren. Maar je ziet ook nooit in die artikelen een quote staan of zo. Van dit heeft hij gezegd. Dat, dat geloof ik dan eens nog wel in wat voor propagandablaadje het ook staat. Als er gewoon een quote staat. Ik denk, ja, dat zullen ze niet gaan vervalsen. Dan kunnen ze een beetje uit hun verband rukken. Maar ook dat krijg je niet te zien. Er wordt gewoon uh, ja, uh, omschrijvend gezegd. En, en wat ik ook interessant vind is dat als het dan een predikant is, dan zijn ze er als de kippen bij om het land te ontzeggen. Maar uh, ja, er zijn ook in Saudi-Arabië, zijn er nou afgelopen weken 37 mensen geëxecuteerd. De meeste zijn onthoofd, maar er werd expliciet gezegd dat er één oordeelde gekruisigd is. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal, dat zijn dan terroristen worden dat genoemd. Maar dat zijn allemaal een beetje tieners en uh, ja, waarschijnlijk tegenstanders van het, van het bewind daar, van het regime. Hij was, dat... was gewoon een... volgens mij kruisginders. Dat je van islam naar christendom bekeert. Ja, Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ik denk niet dat er... dat er iemand uit Saudi-Arabië... van het bewind of zo, dat die geweigerd wordt in Nederland. Dat die nou geen... dat, dat er... Dat, dezezelfde, uh, dat ditzelfde kabinet... en het ministerie van Justitie en Veiligheid... gelijk gaat, uh, gaat kijken van... Uh, hoe kunnen we voorkomen dat er bijvoorbeeld... Saudisch geld onze moskeeën instroomt. Of... Uh, dat er een uh, haat-imam komt prediken, dat uh, nee, dat, dat ze zich daar mee bezighouden. Koningshuis Ko Ko -Ko gaat gewoon gezegd met stedenringen daar, hoor. Dat ja. ze dikke formaties zijn. <laughs> ja. Ik zeg, uh, het is niet helemaal symmetrisch, onze, uh, onze regering. Uh, uh, Wil je Klaas of Yoshi? <tosses> nee, ik, hetzelfde voor mij. <laughs> nee, dat is kort. bondig. Ja, het is ja. Uh, het is verdeel en heersen. Ja. Is, het, is het te relateren aan een van de top 10? Weet ik niet. Feiten, hè? Feiten uh, verdwijnen. Ja, nee, maar het is ook zo, met, met, je, je loopt hier heel weinig risico mee met het, uh, met het, ja, het aanvallen van deze man of het uh, ja, eigenlijk is het een aanval als je hem als je hem met geweld bedreigt als hij je grondgebied betreedt. Uh, en er is heel weinig risico in. Terwijl als jij uh, fanatieke moslims uh, in, tegen de haren in gaat strijken, dan, uh, ja, dan moet je uitkijken als je je auto start uh, bijvoorbeeld. Ja, ik hoorde laatst een interessant fenomeen. Ik ben uh, even de naam kwijt, die ga ik misschien nog zo even opzoeken. Maar, maar dat heeft ermee te maken, en dat is misschien ook een beetje ouderwets, maar omdat jij nu net ook uh, allemaal kranten noemde die dan uh, met dit artikel lopen te leuren. Dat heeft er namelijk nou mee te maken dat je de krant leest. Dat je heel veel dingen gewoon accepteert. Zowat er staat. Totdat er bijvoorbeeld een artikel gaat over iets waar je echt heel veel van weet. Mm -hmm. en dan denk je van, hé, hey, dit is allemaal onzin. Dit is allemaal heel erg verdraaid. Deze persoon weet niet waar hij het over heeft. Maar terwijl, als je die ervaring hebt. Dat het fenomeen is dat je dan zeg maar de krant door gaat lezen. En weer gewoon accepteert het volgende artikel. Wat daar staat. En ja, dat is een heel interessant fenomeen. En ik heb dat, uh, ja, ik, ik herken dat ook wel. Ik heb uh, toen ik uh, krantenjongen was, had ik uh, verschillende kranten die ik moest rondbrengen. En die uh, heel vaak had ik wel eentje over van die. En uh, van elk wel. En dan las ik die. En ik kreeg heel snel het gevoel, en dat gevoel heb ik nog steeds, is dat het nieuws is eigenlijk een heel vertekenend woord. Het is ouds. Het is steeds het oude, hetzelfde oude bericht dat wordt herkoud. En dan is het weer met iemand anders. En er gebeuren wel eens dingen die echt een beetje nieuws zijn. Maar meestal is het gewoon het herkouwen. Gewoon een bepaalde emotie, bepaalde... Uh, ja, eigenlijk uh, het verkoop van advertenties, hè, dat is bij de meeste kranten de essentie. Ze moeten geld verdienen, die journalisten moeten wat ze schrijven, daar moeten ze van betaald krijgen. En ik denk ook inderdaad dat als je maar genoeg weet, ja, dan wordt het een krant steeds waardelozer. En dat betekent niet dat je hoeft te weten wat er precies is gebeurd. Maar als je maar meer en meer door hebt wat er in de wereld, hoe de wereld gaat, wat er gebeurt, hoe met feiten wordt omsprongen. Dan heb je steeds minder behoefte om je bloot te stellen aan media. Want dan is het heel erg nep. En dan ga je steeds meer zien dat het gescript is. Ik heb, Omdat ik uh, toen ik tiener was, deed ik wel interessante dingen. Zoals een bedrijf hebben en zo. En daardoor kwam ik ook wel eens in aanraking met journalisten. Nu niet meer, Klaas. Nee, nou nu heb ik ook wel een bedrijf. Dan ben ik ook wel bezig. Maar ja, als een man van veertig een bedrijf heeft, dat is niet zo bijzonder. Dan komt er geen journalist meer een foto maken van je. En... Ja, dan merkte ik al. En ik was toen ook wel als politieke jongere actief. voor uh, ja Van wat je zegt en wat er wordt gedaan. Ik, ik had dus samen met dat, dat verschillende kranten. Dus verschillende nieuws uit verschillende hoeken van de krant las. En dat ik ook wel zelf ervaring had met journalistiek. En dan hoe dat werd gedaan. En ook hoe anderen in media. Als je dan bijvoorbeeld uh, meedeed met iets van radio of tv of zo. Hoe vaak dan. Uh, ja, hoe weinig materiaal wordt gebruikt. Je kan in sommige context En dat gebeurt denk ik heel veel, maar zeker uh, wat ik heb kunnen observeren is dat soms hebben ze wel twee, drie uur materiaal als je iemand een paar uh, minuten aan het woord hebt. En het is allemaal gerepeteerd, het is nep, het is een bepaalde kant op gedrukt. En ja, naarmate, ik, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar als ik bijvoorbeeld gewoon normale media kijk uh, op tv of ik lees iets of ik kijk uitzending, ik krijg een hele sterke... Ja, Gescripte nepheidsgevoel krijg ik. En het is heel moeilijk voor mij om iets te vinden waar ik ja, waar ik gewoon in kan duiken. Ik had de vorige keer ook met Johan over. Vaak als ik gewoon naar de parodie van echt wereldgebeurtenissen... Als ik gewoon naar de parodie kijk, dan South is het vaak. Een doel? Ja, als ik gewoon, ja, bijvoorbeeld dat is kaliber. Of gewoon iemand die het op de hak neemt. Als ik daarnaar kijk, dan is het vaak informatiever voor mij dan dat ik gewoon mezelf bloos op normale media. Als ik zeg maar van iets niets weet, en ik zie alleen maar de parodie. Dan zie ik al voor me hoe het in de echte media is. En vaak klopt dat ook precies. Als ik het dan ga verifiëren: van, oh wat, hoe zit dat? Dat is het inderdaad identiek aan wat ik verwacht. En dan zie ik, oh, je, je, kan heel goed. Dan kun je gewoon die nepheid die er bij media komt kijken. kun je gewoon al bijna destilleren uit hoe andere mensen het op de hak nemen. Ja, je kunt en, het ga, goed terugrekenen. Hè? Dat ja. vind ik van propaganda ook zo. Dat waren, dat hadden vroeger noemden ze dat Kremlin-watching bij de, bij de Sovjet-Unie. Dat was natuurlijk allemaal leugens wat daar verkondigd wordt, maar je kon toch uh, uit ervaring kon je opmaken, als je het goed volgde, wat een bepaalde leugen dan echt betekende. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, dat is het mooie nog, ja. ja. Ik, ik zit ah, ja. trouwens nou op dat Twitter kanaal te kijken van Steven Henderson. Hij is in ieder geval nog niet zo harddragend uh, haat prediken dat hij van Twitter afgegooid is. Nee, hm? hey, Alex Jones wel inderdaad. Ja, maar ik krijg een beetje het idee als ik hem zo zie. Ja, ik, ik heb nu nog niet op die filmpjes geklikt, uh, maar over hoe hij dan uh, zichzelf portretteert en in, uh, in materiaal wat erbij komt kijken, zeg maar, waarmee hij het promoot, uh, lijkt het alsof hij zichzelf een beetje uh, etaleert als de Alex Jones van, uh, van het christendom. Uh. Nou, en in zo. dat opzicht kun je natuurlijk gewoon heel veel media kopen. En, ja. als jij, en als jij net het, het, het zo wil draaien dat jij de Alex Jones van het Christendom bent, om het maar even zo te zeggen, ja. dan is dat jouw karakter, snap je? En dan ga je. Dat, ja, het is ook een bepaalde strategie, hè, om uh, zeg maar uh, gevolg te krijgen, hè? Om, om ja, Je, je zelf, laat uh, je vijand nog wel reclame maken. Ja, precies. En dat is nu ook gebeurd. Daarom zei ik ook al Ik heb daar nog, no nog nooit van hem gehoord. We zijn in de media zo over de macht. Ja, mensen die ja, om aandacht, ja, aandacht verlegen zitten. daarvoor die, die, is daar heel makkelijk voor als je om aandacht verlegen zit. Ja, we roepen maar gewoon aandacht En ik... dan... Uh... Ik vind het nadeel van dit soort berichten, als je inderdaad de eerste vijf pagina's van Google en allemaal de Gelderlander en de, de in Nederland moet haatprediker wijzigen op 16 regionale blaadjes en instituutjes en, uh, en hobbygroepjes. En, dan, je kan, en, en je gelooft het op een gegeven moment niet meer, omdat je een paar keer heb je er doorheen geprikt. heb je te horen gekregen van, oh, daar ja, klopt gewoon helemaal een zak van. Uh, het is allemaal uit je verband gelegd En dan... Uh, dan, dan is het gewoon moeilijk als je, zo, als je weer zo'n lawine van berichten krijgt. van ja, wat moet je daar nou mee? Uh, moet ik het nou geloven of niet? Uh, ja, dan word je uh, juist extremistisch van. En, uh, uh, dan ga je daarheen en dan ga je roepen. Je hebt gelijk. Ja, je, ja, gaat, je gaat daar denken, dit zal ook alweer een geval zijn. Van iemand die gewoon uh, helemaal uh, uh, iemands mening die verdraaid wordt om maar een boeman te hebben. Eigenlijk is het, ja. dat is het hele verhaal met die Jussie Smollett ook. Die, uh, die zijn eigen haat. Haat-Trumpers uh, creëerde. Het is, iemand zei later, dit is wat er gebeurt als de vraag, de vraag naar, uh, naar racisten groter is dan het aanbod. Dan ga je ze gewoon <laughs> zelf maar maken. En dat, dat heb ik het idee dat dat hier ook aan de gang is. De media hebben dat gewoon nodig, zo'n groep, en ja, die, die springen er allemaal op als ze iemand hebben die ze ook maar enigszins kunnen afronden die richting uit, maar ja, als lezer weet je gewoon helemaal niet meer waar je nou mee te maken hebt. Ja. Ik vraag me af wie dan uh, daar naartoe komt, die man die gaat ergens spreken. Uh, ja, dus alleen maar van dit soort uh, ja, journalisten ja, van de Gelderlander en zo. <laughs> ja, maar die moeten wel allemaal een enteringkaartje kopen. Hij <laughs> ja, ja. En is weer binnen. <laughs> ik had, ja, die wachten uh, dus meestal buiten op om hem in elkaar te slaan dan. Nee, ik had vroeger toen ik toen, uh, viewer was, toen zat ik helemaal in heavy metal. En dan had je een band die heette Carnivore. En die hadden enorm politiek incorrecte teksten. Weet right? je, wel, nummer als Jesus Hitler en Race War en Woman Be My Slave en dat soort dingen. En uh, stond, als hij ergens ging optreden, of die band, stond standaard stond Antifa te, daar te protesteren. Die had je toen ook al, in de jaren tachtig. Die stonden daar standaard gewoon uh, te protesteren tegen hem, weet je wel. En uh, daar kwam volgens alle media kwam er op af om te kijken wat er aan de hand was. En daar kreeg die man dan, uh, Pieter stil, die kreeg daar uh, naamsbekendheid door. Dus uh, dat was gewoon Ja, het is eigenlijk, maar je ziet dat heel veel. Eigenlijk is het zo zo heeft Trump de verkiezingen gewonnen. Om, ja. hij, omdat zijn vijand hem gewoon de hele tijd maar voor de beeldbuis, wel in negatieve zin, maar dat maakt dan niet uit. Uh, want de mensen denken toch van, ja, jullie zijn toch allemaal bullshit, dus nou dan, als jullie zou tegen hem zijn, dan raak ik lekker voor hem stemmen. Ja, dat, ja, dat, ja dat, dat, dat zie je nou eigenlijk weer met EOC ook gebeuren, denk ik. Die uh, Alexandra ocasio Cortes Mensen zitten die, de, de, als je een beetje in de libertarische kringen zit, er enorm veel memes komen er voorbij over hoe ontzettend dom ze wel niet is. En dan weer een meme over, uh, over uh, dit, dit, uh, dit dom en dit dom en uh, ook allemaal verzonnen dingen, uitspraken die, die ze ja Die ze niet gedaan heeft. Maar die, um, ja, die gewoon heel dom lijken. Maar dat is alleen maar reclame. En dat geeft ja. alleen maar naamtoekendheid. En ook daar zullen mensen denken van. Nou ja, uh, ik heb zoveel onzin over haar gelezen. dan zal het andere ook wel onzin zijn. ja, ja Ik heb de mening dat zij. Uh, een hele goede kandidaat is in de politiek. Ze heeft. Uh... En wel die libertariërs maken reclame van haar. Ja maar iedereen <laughs> gewoon. dat is uh, Kijk in principe had. Uh, hoe heette die gek die dan op zijn tong ging bijten. De libertarische partij. Uh, Gary Johnson, yeah. ja. Ja, je hebt, die had op zich wel gelijk. Je moet inderdaad rare dingen doen. Om in, maar voor hem werkte dat niet zo goed als voor haar. Ja, nee. <laughs> Kijk, zij, is, uh, ja, zij moet gewoon rare dingen roepen zoals, uh, die echt helemaal onmogelijk zijn. Nou, wat je dan krijgt is... Alle vliegtuigen afschaffen. Ja, bijvoorbeeld zoiets. En dan krijg je dus dat... Uh, dat, dat zij doet het dan onder de noemer van... Nou, het is eigenlijk een goed idee. En dat is het dat goede idee. Iets over milieu of wat dan ook. Zij ja, zegt, ook ik doe tenminste wat. Ja, precies. En dan zijn die andere mensen... Dat zijn die uh, oude mannetjes... Die maar nee, nee nee nee aan het zeggen zijn. Die niet in mogelijkheden proberen te denken. Dus <laughs> nou, ik, het zou me niks verbazen... Als zij gewoon uh, wel de eerste vrouwelijke president... Van Amerika gaat worden. Uh, uh, en, wat ik eerder uh, denk... Uh, in, in familie heb je... Zo'n lief is conservative. En dan heb je dat zusje, dat is een liberal. En die zoon lief zit op Facebook te zeggen van... kijk eens wat een gek wijs dit is. Maar ja, die zus die ziet dat en die denkt... oh ja, hé, hey, inderdaad, echt ja. gelijk. En ik heb ja. een hekel aan die gast. En ik dus, heb een hekel aan mijn broer. <laughs> ja. Ja. Dus uh, ja. ja, goed, dat is mijn gedachte. Ja, zo werkt het wel een beetje, denk ik. Daarom, ja... Het is uh, misschien wat, uh, wat je wel antifragile kan noemen, hè? Die Nikol, Nicolas Na Nassim Taleb, die noemde dat antifragile, dat dingen sterker worden als je ze meer belast. En dat is hij noemt als voorbeeld bijvoorbeeld bij spieren is dat het geval, als je spieren gaat belasten, dan worden ze sterker. En er zijn wel meer dingen in de natuur die worden gewoon sterker naarmate je ze uh, ja, zwaarder belast of zwaarder, uh, ja, harder beschiet, dan worden ze gewoon sterker van. Dat is denk ik bij dit soort dingen ook het geval. Als je iemand negeerd had, dan had je inderdaad niet geweten wie het was. Dat hij een speech had gegeven. Het was gewoon helemaal verlaat en leeg geweest. En is was een heleboel consternatie. En komt het nationaal waarschijnlijk. dat hij, uh, Wat zijn de mogelijkheden, minister van Justitie en Veiligheid, uh, om deze meneer van het Nederlands grondgebied te we uh, weren. Terwijl het was absoluut geen gevaar geweest dat hij ergens in een of de achteraf zaaltje een, een speech had gegeven voor 3,5 man en een paardenkop. Nou, het is de voor zaal, dankzij de NOS. Ja. Ja, iedereen gaat hem, uh, mensen gaan zoeken, wat hij dan zegt. En uh, misschien is het wel uh, van alle kanten, gewoon. Uh, misschien heeft de overheid ook wel dit soort mensen nodig, dat wij uh, ons daarover druk gaan maken. Het is in mijn ogen hoogverdeel een heerskant. Uh, ja, ik, dat is sowieso. Ja. Dan uh, ga je hier, ga hier eens opletten op deze rode land. Ja, Ondertussen wordt <laughs> dus, je belasting weer uh, omhoog. <laughs> ja, ja, ja, de, de, de, de staatsvuld <laughs> kan naar beneden, maar de belasting gaat altijd omhoog. Dat, dat gesprek had ik met iemand die zei van ja, die staatsschuld die gaat volgens mij wat naar beneden. Ik zei ja, maar de belastingen gaan toch gewoon omhoog. Dus, ja, het is kijk, dat er, de overheid gaat gewoon meer geld besteden. Dat ze, een, dat ze zoveel geld in en de belasting verder omhoog doen dat ze de staatsschuld naar beneden kunnen doen. Ja, dat is op zich niet een goed teken van ons. Dat Zeker is, niet aangezien de, sommige ons onringende landen enorme schulden uh, zitten op te bouwen. En daar... Uh, ja, als jij dan helemaal schuldenvrij bent, dan ben je mooi de, de lul aan het eind. Want ja. dan heb je, heb je heel veel spaargeld waarschijnlijk, je burger. En dat spaargeld zit allemaal belegd dan in obligaties in Italië. En, uh, dat, ja, dan ben je goed te sjaken aan het eind. Het is trouwens het uh, Gelman man amnesia effect. Okay. En dat is, uh, is geopperd door uh, Michael Crichton, de science fiction uh, thriller-writer, of schrijver. En die, uh, ja, die heeft... Uh, de naam van Murray Gelman Die ken ik verder niet zo goed. Maar dat is dus een bekende wetenschapper. Die heeft die aan die, dat effect gekoppeld. Om het wat meer gewicht te geven. En om het te lanceren. Zodat je maar, dat gelooft. Ja precies. Maar uh, ja, het is. Uh, het, het, het, het, het fenomeen dat zou dan zijn. Dat, uh, dat iemand die een expert in een bepaald gebied is. Artikelen uit het nieuws. Gewoon voor waar aanneemt. Zelfs nadat ze kort daarvoor. Zijn blootgesteld aan een. Ja, een artikel binnen hun uh, expertise. En hebben ontdekt dat het vol met uh, denkfouten en gewoon onjuistheden zit. En dat is, uh, maar aan de andere kant wordt het in twijfel getrokken. Mensen ze, ze zeggen, van, ja, als mensen het vaak, uh, of als mensen worden geconfronteerd met fouten in media, dat, dan worden ze kritischer. Dus ik weet, niet, uh, ik weet niet of dat waar is. Ik hoop het maar. Nou, ik, ik vond het wel interessant. Maar er bestaat dus Gelman, Amnesia-effect. Ja, ja. ja dus het is iets raars dat. Uh, het kennisverwerven is iets, iets, iets heel moeilijk. Er is wel zo'n belcurve over gezien. Dat aan de ene kant heb je mensen die, die zijn heel sceptisch zijn. Dus die trekken alles in twijfel. En uh, ja, wat ze ook horen, ze zeggen ah, dat is allemaal bullshit. Klopt niks van. <laughs> en dan leer je niks. Uh, en Er zijn ook mensen die geloven alles. Uh, elke elke s'avondsweringstheorie, zo, je kan het zo gek niet verzinnen, die wordt gelijk geloofd. En je moet daar juist een, een balans tussen weten te vinden. Dat je, uh, ja, dat je niet te sceptisch bent, maar ook niet te goed gelovig. Wel die schuldslavernij, maar niet die platte aarde. <laughs> Precies, ja. Een hele moeilijke balans. Ja, ik, ik vraag me dan af, hè, want veel van dat geloof in die platte aarde, dat zijn volgens mij westerlingen. Want uh, ik, als, ik heb dan wel eens van die uh, afbeeldingen gezien wat dan die platte aarde zou zijn. Maar dan, uh, ja, omdat dat zeg maar een platte schaal is, dan wordt de afstand steeds groter. Dus dan, uh, Europa ligt dan relatief nog dicht bij Noord-Amerika. Maar, uh, ja, zeg maar Zuid-Afrika ligt dan gigantisch ver van uh, Zuid-Amerika af. Dus dat zou je toch moeten merken, denk ik, als dat zo zou zijn. Ja, ik heb het idee dat het hele platte aarde uh, verhaal dat het bedoeld is om samen met een hele hoop correcte samenzweringsconspiratie uh, theorieën allemaal op één hoop te gooien en dan te zeggen, ja, nou ja, dat... Uh... 9-11, uh, platte aarde en uh, ja, uh, de, de, de, de moord op uh, Kennedy of zoiets. Of Operation Northwood of de uh, US Liberty uh, of de uh, Golf of Tonkin. Dus je gooit, je gooit een aantal dingen die echt uh, ja, ter, ter discussie moeten worden gesteld, gooi je op één hoop. Met de platte aarde en dan zink je het af eigenlijk. Een soort molensteen die je om een, uh, om een onthulling heen kan gooien. En dat is ook bekend. Hè? De CIA heeft dat ook gezegd dat een hele, de hele term samenzweringstheorie, dat kwam uit, de, uit onderzoek naar de Kennedy moord. Daar is een heel groot onderzoek naar geweest. Dat de CIA het woord samenzweringstheorie gewoon uh, besloot te gebruiken om, om uh, dingen in discrediet te brengen. En, en je merkt het ook bij mensen, dat ze heel vaak zeggen, oh, ja, samenzweringstheorie. En dan wuiven ze het weg zonder zich er ook maar enigszins in te verdiepen. Ja, en ik denk dat een aantal van die hele gekke theorieën nodig zijn om, uh, ja, om dat, de, de poison de wel, noemen ze dat, hè, de, de bron te vergiftigen. Ja, ja maar, ja, we hebben nog meer berichten. VVD stelt vrijheid van onderwijs ter discussie ja, de liberalen. Ja, maar is, uh, wat is onderwijsvrijheid? Kijk, dat zijn weer politieke woorden. Hè? Ja, ik, zo, zo, dat betekent zo, zo, zo, artikel ubraad... 23. Hè, dat betekent in, in Nederland betekent dat dat als jij een school begint op uh, moslimgronden of op uh, de Flying Spaghetti Monstergronden. dan moet jij evenveel geld krijgen als die andere scholen. Dus de, ja, de, van de overheid. Dus het betekent over ja, de hoeveelheid fondsen die je krijgt van, van de overheid. die moet voor alle uh, verzuilen gelijk zijn. Ja. ja, het zou geinig zijn als thuisonderwijs daar ook uh, bij in werd gevoegd. <laughs> wij, geloven, wij geloven in thuisonderwijs. Right. <laughs> dus wij willen dezelfde dus hoeveelheid geldstroom naar, naar aantal leerlingen. Uh, uh, maar dat, um, dat zou het meest reële zijn. Hè? Want waarom zou iemand die thuisonderwijs geeft, een afdracht moeten doen? Nee, je zou in ieder geval kunnen argumenteren dat als je belasting afdraagt, want onderwijs, dat is best wel een flinke jongen. Volgens mij is het hele onderwijspakket, dat is meer dan 10% van alle belasting die wordt geïnd. Dus dat betekent dat als jij duizend uh, euro belasting betaalt per maand, ik neem even wat, dan is meer dan 100 daarvan is voor onderwijs. Zo, dat zegt ze even heel simpel gecalculeerd aan de koude grond. Maar daar komt het ongeveer op neer. Want het, uh, volgens mij is de begroting, het begrotingsonderdeel, volgens mij is het tot 12, sorry maar, over 12,5 procent, is onderwijs. Ja, het staat hier, uh, het, is, het staat ook in de grondwet, hè, dit uh, is een grondwetsartikel. Mm -hmm. Dus... Uh, op basis van het grondwetartikel worden ook de christelijke scholen en de openbare scholen door de overheid gefinancierd. Maar volgens ja. Dijkhoff moeten we kijken naar een aanpassing van artikel 23, want het, het klopt niet met het non-discriminatiebeginsel uit artikel 1. Oh, dat ja. er niks meer gefinancierd wordt, dat iedereen gewoon... Ja, gewoon ja dat van. gaat niet gebeuren, denk ik. Ah, ja, dat <laughs> dan wil je gewoon van het probleem af, maar dat willen ze dus niet. Maar het is een beetje vreemd. Hoor. Dat, uh, dat hij zegt dus dat het strijder is met het non-discriminatieartikel van uh, artikel 1. Maar je zou kunnen zeggen, denk ik, van ja, maar het is, het is non-discriminatie, want alle scholen krijgen, krijgen allemaal geld van de overheid. Wie wordt er dan gediscrimineerd is dan de vraag. Ja, maar het is wel weer een manier om het woord vrijheid te koppelen aan iets wat heel weinig met vrijheid ja, met te maken vrijheid heeft. Te maken, ja, ja, dat is. Uh, dat is uh, ja, sowieso, je moet, voor degene die het nog niet weet, je moet verplicht naar school. Dus dat ja, heeft dan niks het, met vrijheid te maken. Je moet het verplicht financieren. Klopt, ja. Ja, je, ja. Zou, je zou zeggen dat uh, het feit dat leerplicht eigenlijk een opkomstplicht is en niet een kwaliteitsplicht, ja. daar zou je toch uh, grote ophef over moeten kunnen vinden. Maar dat is, dat is heel weinig. Ik merk wel dat als scholen inderdaad, als het heel bar en boos wordt, en ouders merken als hun kinderen gewoon niet goed op hun plek zijn, dan zijn ze wel eens mokkig daarover. En zijn ze ook wel eens bereid om in actie te komen. Dus op zich is het wel een punt waar, uh, waar uh, zeg maar, uh, getort kan worden aan de, hoe het is. Maar uh, ja, het is, uh, ik vind het heel belachelijk. Dat, uh, en, dat is, uh, eigenlijk zou je dat gewoon moeten snappen, denk ik. Dat als, iets, uh, als de leerplicht zeg maar een opkomstplicht is en er is niet een kwaliteitsplicht. En dat is eigenlijk een hele bedrijfstak nee, waar... Dat zeggen, het... Zij zullen zeggen dat de kwaliteitsplicht is. Want de inspecteur die komt langs om de kwaliteit te beoordelen. Ja, ja. ja, ja. Uh, heb je die ooit gezien? Die ja, op... de inspecteur, daar zijn als de dood voor, want die komt kijken of je wel de goede propaganda aan de voren brengt. Ja, ja, precies. Maar, dan maar, maar dan ik, dan weet, niet, ik zei... weet niet wat er, het serieuze risico is dat de financiering daar wordt stopgezet. Maar het maar, gaat Dijkhoff trouwens over, er moet hem even bijgezegd worden, over salafistische scholen. Die, die, dat, daar ziet hij dat Die krijgen dus ook financiering volgens de, de artikel 23. En daarvan zegt hij, van, ja, dat uh, daar worden allemaal... Uh, Homofobe, racisten opgeleid. Antisemitische, xenofobe, miso misogynist. Uh, ja. ja, er is altijd. Uh, als je een stok zoekt om mee te slaan. dan kun je die altijd vinden, denk ik. Mm -hmm. Dat is, uh, ja. Okay. Uh, als, nou zeg maar. de slechte staat van onderwijs. is al geheel werd gebruikt. om gewoon het helemaal. naar me af te schaffen. dat zou veel realistischer zijn. Het is, uh, het zullen ongetwijfeld scholen zijn. waar rare figuren rondlopen. maar. Ja, dat, dat is weer zeg maar iets van, hier kun je op wijzen en denken, want de meeste mensen zijn niet zo. Die zijn niet van die homo-hatende whatever. En die, die denken ze, oh ja, dat is inderdaad heel slecht. Maar hij zou ook kunnen zeggen, op heel veel scholen lopen slecht gemotiveerde deeltijdbanes rond, die eigenlijk uh, nauwelijks bijdragen aan de ontwikkeling van je kind. En dat kost je een kapitaal elk jaar aan belasting. Dat had hij ook kunnen zeggen. Dat zij moeten eigenlijk mm -hmm. nou te, toeroepen. En, uh, Als je dat gaat zeggen. Dan is je geen lang leven beschoren natuurlijk. In de nee, ja. wereld. <laughs> nee Want wat is, wat is onderwijs. Ik, ik weet niet hoe mensen dat hebben ervaren. Voor zichzelf. Want heel veel mensen. Ja, het, is, het is al verplicht. Uh, toen ik uh, werd geboren was het al verplicht. Dus ik denk dat de meeste mensen. En daarvoor heb ik gehoord. was het ook al verplicht om naar school te gaan. Dus ik neem aan dat de meeste mensen. Hebben jaren en jaren en jaren, jaren op school doorgebracht. Dus die hebben die allemaal zo. Hoge pet op van wat daar is gebeurd. Mm -hmm. <laughs> ja, ik weet het niet hoe dat gaat. Ik, ik, ik heb zelf gewoon zelf maar dingen geleerd. Ik was altijd blij dat ik weer weg mocht. Dan kon ik dingen gaan doen die ik leuk vind. Uh, zoals uh, programmeren en zo. En uh, ja, dan, af en toe moest ik naar school. Ik heb daar voornamelijk geleerd om uh, helemaal uit te zonen. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk niet een goede eigenschap. Gewoon dat doordreunende, al die lessen. Dat is heel, heel saai en vervelend. En je die tijd overbruggen. Nou dat was, ik weet niet, misschien is het voor andere mensen een hele andere ervaring geweest. Iets oh ja, ja, ik heb echt zoveel opgestoken. Kijk eens wat ik allemaal nog weet van school. <laughs> weet. Ja, in lager school leer je lezen en schrijven en zo. Dat, dat, je, leert, ja, je, je wordt net slim genoeg gemaakt om belasting te verdienen en dom genoeg gehouden om, ja. om, ja. Uh, om niet te zien dat je, dat je een, een belastingsslaaf bent, is wat uh, Caroline uh, ongeveer zei ja, ja, Nou, misschien is dat inderdaad, ik, ik, ik was ook bijvoorbeeld heel erg teleurgesteld in dat ik, want ik was al geïnteresseerd in die dingen voordat ik naar school ging, ik wou al oh. Letters weten en cijfers, en ik al weet hoe dat zat. Ik had hele hoge verwachtingen, mm. weet ik nog, voordat ik beschok ging. En dat is altijd, dat is de grootste, pech, uh, dat is de grootste, uh, of het gemakkelijkste pad naar teleurstelling, natuurlijk, is hoge verwachtingen. Ik weet nog wel dat ik op school zat en denk: oh ja, wanneer gaan we nu beginnen? Want ik dacht oh We zijn school. al begonnen, meneer Klaas. Ja. ja, wanneer gaan we nu beginnen? Wanneer begint het leren? En dat ging zo, oh, er gebeurde helemaal niks. En dat was zo oh ja. vervelend. En ja, misschien dat voor heel veel mensen dat het, ja, dat het op de juiste manier ging. Maar uh, ja, ik, ik, weet, ik weet het niet. Het is, ik heb heel, heel sterk het gevoel het is een, een soort grootste gemene deler van algemene zwakte. Uh, het is... Uh, de, de variaties per jaar, zeg maar. Je kan uh, een jaar overdoen of je kan een jaar vooruit. Dat is een beetje de variatie die je hebt als je op school zit. Tenminste, misschien is het nu veel beter, hoor, maar ik heb het gevoel dat het nog steeds armzalig is. Met de diversiteit die je kunt krijgen in wat je, waar je aan wordt blootgesteld. Waar je goed in bent, ga je heel snel in vervelen. Waar je geen interesse hebt, moet je urenlang doorheen worstelen. Ik, ik, ik weet niet hoe dat voor, voor jullie was. Kijk, Wij vonden het allemaal ogen. geweldig. Wij hebben ja, ons he? overmaakt. Ja, ja. Je bent een beetje een rare vogel, denk ik. Ja, ik Wij raak, zouden als... we zijn zonder het onderwijs. Ja, precies. Ja. Ja, maar, maar denk <laughs> Mooi je nou echt... gezegd, Georgie. <laughs> ja. Maar zouden jullie niet hebben leren lezen en rekenen... als je niet naar de basisschool was? Ik denk dat ik niet eens je... zou kunnen praten. Nee. <laughs> Nou ja, ik zat als, als klein kind, hadden we een moeder op schoot en die zat dan net zo'n boek voor te lezen. En dan ging die vingers langs die letters, dus ik wist al ongeveer een beetje wat die letters betekenden. Maar een jaar later kom je dan op de lagere school en daar staat dan Aap, Noot, mies, En ik had iets van, ja, er gewoon Aap, Noot, mies. Uh, Wat is hier nou zo moeilijk aan? Denk ik was er voor Aap, Noot, Mies, et cetera. En dan onderaan Copyright, Wolters, Noordhof. <laughs> Die leraar kijk ook dus dat inderdaad. Ja, ik, nou, maar soms, soms, is het wel. ik, ik had. Uh... Vaak ging ik wat vooruit lezen inderdaad. In het lesboek gewoon uit verveling. Dus dan was de klas mm -hmm. aan het lezen. Dus dan had ik gedacht, Oh we gaan het zo meteen over Alinea hebben. Weet ik nog. Het was volgens mij in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Dus we gaan nu leren wat een Alinea is. In het Engels heet een Alinea een ruler. <laughs> nee, nee de het... slechte ruler meester. <laughs> uh... Maar toen op een gegeven moment vroeg de leraar inderdaad. Ah, weten jullie ook hoe dit en dit wordt genoemd? En. Ik had het dus al, al ja, een poosje geleden. Ik had het al vooruit gelezen, maar er was dus iemand anders. Die had ook vooruit gelezen. Dat is wel grappig. Maar die wou ook echt het antwoord zeggen. Dus die vinger ging omhoog. Ja, ik weet het. Zeg maar op die manier. En uh, het zei ja, zeg het maar. Bart was uh, heette die jongen. <laughs> Dat is een alinea. <laughs> oh, toen dacht ik ja, ja goed. Ja, je moet inderdaad alleen vooruitlezen is niet voldoende. <laughs> Je uh, moet ook nog weten hoe je het uitspreekt. Maar nou goed. Ja, dat vond ik wel mooi. Maar die was... Ik, dat merkte ik wel. Sommige kinderen waren echt heel blij op school. Die waren ook heel participerend en zo. En... Uh, maar die, die, die, die... Ja, dat was ik altijd, Klaas. <laughs> ja, ik vond het heel leuk om de beurt te krijgen. En dan... Uh... En ik zat altijd naast Josje. maar sta ik altijd onze vinger als eerste op. Ja. ja. Maar dan of, waren ze of, ook... Uh... <laughs> nu mag <ik> Peter... <laughs> Maar dan, maar dan, die, die, werden dan die, die, die functioneerden vaak ook op het top van hun kunnen. Dan, zeg maar, als het dan echt uitdagend werd, dan verloren ze ook wel eens een beetje de interesse, merkte ik. Want ze zaten, al, ze zaten zeg maar altijd al op het puntje van hun stoel. Dat klinkt ook dan, heel herkenbaar, hoor. Ja. Ja, als ik er dan te veel voor moet doen, dan ga ik weer iets doen wat er gewoon makkelijk gaat, ja, hè? Ja, ik, ik, ik, ik, ik, vond, ik heb op een gegeven moment heb ik geleerd, probeerde ik tekenen in de klas... En, uh, ik, ik, op de lagere school mocht ik wel eens van mijn stoel af. Dat was een juf die uh, deed het niet zo moeilijk over. Als ik geen zin had om mee te doen. Dat vond ik wel fijn. En, uh, maar ja, later mocht dat niet. Dat was ook niet meer. <laughs> toen ik twaalf was, had ik geen zin meer om met uh, blok in de hoek te spelen. <laughs> Zoals toen ik zes was. Maar op een gegeven moment ging ik gewoon maar niet meer naar school. Dat weet ik wel. Maar ik ga gewoon niet. Dan, uh, ja. maar ik weet niet, is dat nou goed? Dat ik... Als ik naar school ben geweest, dat zijn kapitalen aan mij besteed. Want hoeveel kost iemand per jaar dan iets omgerekend dan 6.000 euro? Bij jou is het duidelijk mislukt inderdaad. Uh, ja. Een beetje rebelse taal uit te slaan, naar het buitenland gegaan. Uh, wij, wij zijn heel onze investering kwijt in jou. Ja, precies. Dus dan. Uh, Volgens mij, als ik het ook lees, dat uh, het stukje waar we het over hadden met Van Klaas Dijkhoff, zo hij ook tegen het type zoals jou. Uh. Ja, ja. Dat in een discussiestuk over de koers van zijn partij schrijft Dijkhoff dat er ingegrepen moet worden als er nou in dit geval salafistische scholen worden opgericht, met een beroep op de vrijheid van onderwijs. Als de vrijheid van onderwijs als ongewenst neveneffect heeft dat er scholen worden opgericht die dienstbaar zijn aan segregatie en het in stand houden van een parallele samenleving, ja, ja. Moet dan moeten we dat stoppen. Ja. ja, ja, ja. Wij zijn uh, toch wel bezig met een uh, paradoxus van ja, Dus ik denk tekenen. dat die Sud Sud Sudbury, Sudbury School, die, uh, waar, uh, waar zeg maar, libertariërs werden, werden gekweekt, <laughs> ja. dat die, uh, die werden ook snel het leven onmogelijk gemaakt. Dat, die, ja. die, hadden dan, die waren kennelijk niet beschermd door artikel 23. Eigenlijk kon je Pas... eigen contra-economie oprichten, met, gefinancierd met crypto's en zo. Ja. Klaas Dijkhoff, dat lijkt me echt iemand. Die, die, ik, hij heeft altijd van dit soort ideeën. Hij komt continu in het nieuws. En dat moet het altijd keurig. Het lijkt me echt zo iemand die heeft gewoon thuis een kelder, daar heeft hij gewoon iemand gevangen genomen of zo. <lacht> het, het, het, het, ergens is hij waarschijnlijk een enorme viespeuk. Dat kan bijna niet anders. Want hij komt continu met van die ideeën over hoe hij uh, ons wil gaan besturen. Dus dit is iemand die kikt gewoon op om mensen naar zijn pijpen te laten dansen. Nou, en dat krijg je niet zo makkelijk voor elkaar in het normale leven. Misschien dat hij een nee, maar paar maar hele dure mannen of vrouwen dan het, inhuurt. Hm? Dan is het waarschijnlijk dat hij juist in zijn privéleven tegenovergestelde ja, getrachten... Dat zeg ik dus. Ik denk, dit, dit, paas Dijkhoff die heeft gewoon zo'n geluidsdichte kelder onder zijn huis... en er zit gewoon iemand in gevangen. Hij heeft gewoon nee, en, <laughs> die sluit zichzelf dan op. Oh, misschien ook wel. Ja, dat zei ik <laughs> of hij heeft een paar hele dure mannen en vrouwen die hem... Mm. Uh, Onderduinigheid in het inmappen. In ja, in precies. Eén <laughs> van beide. Hij is, hij is, hij is, dat laatste vind ik trouwens, dat zou, dat zou ik maar gerust hebben. Speculatie dit, Dobos. Ja, maar als hij dat zou uit zijn, uit, dat eigen dat dat uit, uit eigen ervaring. Prima. Uit eigen ervaring. Vermoeden is... Oh nee, sorry. Wat, vertel, vertel. Wat is er gebeurd? Nee, nee, ja. Niks. Ik, ik, ik, ik verwacht dat hij het... Dat die wordt vastgebonden, dat is het enige wat ik zeg. Ja, nou dat zou me geruststellen dat het die variant is van deviatie. De VVD zit een gevoel met dit soort autoritaire bewerden. Ja, maar het zijn ook altijd smeerlappen. Altijd als er iets aan het licht komt, ze zijn op zijn minst corrupt. En vaak <laughs> zit er toch een soort vleugje van rare machtsmisbruik aan. Ja, hoeveel van die types zijn er wel niet stilletjes van het toneel verdwenen... of in een andere, andere superbaan geheven? Gaat de lopende band door... Ja, dat, dat is in een bus hè teven ja. in een bus ja precies allemaal, allemaal, <laughs> foute, allemaal foute mensen zit allemaal kleed, allemaal onheil aan ja want die, al die buschauffeurs zijn gewoon die gure types. waar jij helemaal buschauffeurs overeengekomen is <laughs> geworden nee ik, ik heb niks tegen buschauffeurs ja maar je moet al, wat doen om op te vallen tegenwoordig dus we moeten wat radicaler nou, ja, uit ja, de radicale. hoek draaien ja, ja. Okay, zijn nou, ambtenaren. Ik denk dat doorheen. alle buschauffeurs gestenigd moeten worden. <lacht> Klaas <lacht> Lieberland. <lacht> Lieberland alleen is niet genoeg. Uh, <lacht> een uh, in zijn kelder is niet raar genoeg. Nog gekker. <lacht> ja, we gaan even naar zo'n ambtenaartje toe. Dat is ook weer zo van wat. We hebben de NPO-baas. Frans Klein. Ik wist niet of je wel eens van hem gehoord hebt. Maar die was was 2,5 meter. <lacht> <lacht> nou, in ieder geval, die, uh, die had een brievenbusje. En hij heeft een klein broertje ook. Ja, ja. Nee, dit dus is. ik is heb uh... ook wat. Nee, nee, nee, nee laat, maar, laat maar. Kom maar op, Josje. Nee. nee, hij, nee heeft dus hij, heeft wel... van, hij heeft van die grote handen. <laughs> oh jee. Nou, op foto valt het wel mee. Maar uh, hij had de trust opgezet, het trustkantoor uh, via het omstreden trustkantoor kwaadvlieg. Ik weet niet waarom die omstreden is. Kwaadvliegen juristen. Je zou zeggen die doen geen vlieg kwaad. <lacht> maar, uh, en, en dat, dat, die constructie, die brievenbus firma, die was opgezet uh, om uh, nee, waar, zodat schuldeisers niet uh, op afstand konden worden gehouden. En dat was de, zijn broer, die had een, had een schuld van tonnen naar een faillissement van twee Thaise restaurants in Amsterdam. Okay. Maar Klein zegt tegen de krant dat het niet de bedoeling was om de fiscus te benaderen. <laughs> dus, uh, en in 2016 stapte hij dan op als directeur van de briefbusfirma van, en uh, restaurants in heel Nederland, in Nederland. Met de kennis van nu zou ik zeggen dat ik niet met een trustkantoor met uh, zo'n reputatie in zee zou moeten, uh, zou moeten halen. Je mag me nu naïef noemen. Ik heb het allemaal voor mijn broertje gedaan. Ik ben er zelf geen cent rijker van geworden. Geen cent, zegt Klein tegen de RRC. Ja, Dit is al een heel vriendelijke berichtgeving, vind ik. He, normaal als iemand gesnapt is met een briefbusfirma, dan wordt hij helemaal de, over de kolen gesleept en gemangeld. En, uh, ja, als het een was het, geweest. Ja. ja, maar nu is het NPO-baas. Uh, ja, NPO ja dat hij deed het allemaal voor zijn broertje. Oh, zijn kleine broertje. Wat een schat. Het kleine was, broertje uh, van Frans Klein. De hij de was niet de eigenaar ja. van die restaurants. Hij was ook de eigenaar daarvan. Uh, hij is op onze directeur in de boek wel, geloof ik uh, wel, ja. Ja, en Wat voor soort bedrijfsvorm was het? Want dat kan heel verschil maken. Want dan op zich is het misschien heel redelijk wat, die, wat jij nu over hem zegt. En als het een of andere uh, vernootschap weet ik wel wat is waarbij ze je helemaal kaal gaan plukken als het misgaat. Dan is het op zich wel fijn dat je dat hebt gescheiden op een of andere manier natuurlijk financieel. Ja, nee, ja ik, ik heb niks tegen een trustsysteem. Het is natuurlijk eigenlijk een soort nee, Nee, tegen... dat, dat, dat zeg ik ook niet. Maar uh, ja, het, is, uh, het is een ik beetje een zeg beetje maar dat raar, de rechtsgeving anders is. Over nu het nee, iemand uh, de baas van de NPO is. Nee, maar wat jij zegt inderdaad, is dat het, het wordt zeg maar geframed. Dat is eigenlijk gek. Want het is gewoon iemand die wil zijn eigen geld houden. En dat is kennelijk zo fout. Dat nou het voor dat, dat dan weet het je niet helemaal. Als het natuurlijk een faillissement is. Dan kan de schuldeiser kan ook iemand zijn die hem gewoon voedsel heeft geleverd. En recht heeft op, uh, op betaling van zijn rekening. En die, als hij die zijn rekening betaald krijgt. Dan, dan vind ik wel dat hij beslag mag leggen op de, de bezittingen van die, uh, van die eigenaar. Maar de, maar, nummer één, de, de, de, degene die altijd vooraan staat in de rij van de schuldeisers, is altijd de Belastingdienst. Ja, dus als je, als je het trustkantoor hebt om schuldeisers op afstand te houden, dan is dat, uh, is dat waarschijnlijk de Belastingdienst. Of het, of het moet net zo zijn geweest dat hij nog net de belasting kon betalen, en waar toen bij voor alle andere schuldeisers geen geld meer had. Dat hij die op afstand wilde houden. Ja. En op zich de omschrijving: het was niet de bedoeling de fiscus te benadelen, dat wil natuurlijk. Uh, uh, ja, niet zeggen dat dat niet gebeurd is, uh, ja, uh, het was niet de be bedoeling, maar ik, uh, ja, ik heb de fiscus toch enorm benadeeld voor je zover de fiscus kunt benadelen, want het, ze hebben natuurlijk nergens recht op. Maar uh, ja, in zijn ogen heeft de fiscus recht op een gedeelte van zijn inkomsten en, uh, en dat wilde hij vooral niet benadelen, maar misschien heeft hij dat dan toch wel gedaan. Hmm. Ja, het lijkt een beetje op een, uh, een verhaaltje inderdaad om hem een beetje in een goed daglicht te zetten. Zijn collega's matsen hem even. Ja, dat wordt er ook bij gezegd de Nederlandse publieke omroep NPO vindt. Weet je, dat is daar ook weer een poppetje binnen de NPO. Want het is natuurlijk vreemd, hij is de baas van de NPO. En dan wordt de mening van de NPO aangehaald. Is dat dan zijn eigen mening weer? Ja. Want de, de Nederlandse publieke omroep vindt dat de nevenactiviteiten van 2 directeur Frans Klein zijn eigen verantwoordelijkheid zijn. Vooropgesteld dat hij zich aan de wet houdt. Laat een woordvoerder weten naar aanleiding van de berichtgeving die komt. Maar die woordvoerder is gewoon een werknemer van hem. Ja, precies. Zal het zijn geweest als hij een andere mening had? Uh, nee, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe: uh, Israël, die, uh, het land Israël, die heeft de uh, zonnepanelen van Palestijnen in beslag genomen. die door de Nederlandse overheid zijn gefinancierd. Dat dus ik het uh, gedoneerd. Ja, door de Nederlandse belastingbetaler eigenlijk, willen. Dus, ja, dat is, ja, ik weet niet of het nou, dat staat er niet echt bij. Het staat alleen dat, dat de Nederlandse overheid heeft een klacht ingediend tegen de Israëlische overheid. Nadat half dozens of Dutch, wat zijn nou half dozens? Nee, after dozens of Dutch solar panels. Dat gaan niet dozens, dan gaat het om 60 zonnepanelen zo, denk ik. Nee. Dus dat is, Of minimaal 224, maar um, zonnepanelen... Die gedoneerd zijn aan de West Bank Village. Die uh, werden gewoon door de Israëlische autoriteiten in beslag genomen. Uh, gestolen heet het dan, eigenlijk. Ja. Uh, maar ja, het was natuurlijk toch al gestolen. Als het door de Nederlandse belastingbetaler is betaald. Maar dat staat er niet echt bij. Ze zijn die zijn gedoneerd. Ik weet niet of de belastingbetaler. Is. Maar nou ja, het is in... door, door de Nederlandse overheid gedoneerd. Dus dan, ja, ja overheid... er over? ja, staat in de titel: is Israël Cisus. Ah. Solar panels donated to ja, ja, ja, Palestinians ja. by this government. Dus ja, ja de, de Nederlandse overheid heeft van zichzelf niks. Alles wat ze hebben hebben ze gehad. Ja. Dus het is eigenlijk ja, van belastinggeld. Uh, ja. Dus eigenlijk betalen wij belasting aan de Israëlische overheid. Er zijn er een Israëlische ambtenaren die zitten met zonnepanelen die ik betaald heb. Een half ja. miljoen is de bijdrage van Nederland geweest. Ja, ja. Dat vind ik toch knap, een half miljoen aan uh, dozens, een paar dozen zonnepanelen. Ja, dat is een vriendje van, uh, die, die, die, die dingen gemaakt of geleverd heeft, die heeft er goed rijk mee geworden. Hmm. Ja, normaal als je het op de markt moet verkopen, had hij er veel minder voor gehad. Ja, de meegenomen... En nou kan hij ja. nog een paar verkopen, want ze zijn vertolen. Ja, ja de, precies. De, de, waarschijnlijk is de bijdrage groter van dit project is een, voor 40.000 euro aan apparatuur meegenomen. Ja, ik weet niet hoeveel zo'n paneeltje kost. Dus ik weet niet ja. waar die half miljoen dan precies over gaat. Misschien is het heel groot. misschien zijn de installatiekosten. Dus Twintig dorpen ja. aan het uh, voorzien, ja, misschien wel. Ja, het kan ook zijn ja, dat het een grote project is. Um, maar ik vind het een... mooi ook dat uh, in een heel moderne stijl zeggen ze niet van... Ja, uh, yeah, uh, fuck the Palestinians, we nemen gewoon de zonnepanelen af. Ze zeggen, the panels were not built with proper permits and permissions. <laughs> dus, ja, je had geen vergunning voor... Uh, dat zijn de autoriteiten. En de geconfiskeerde de, uh, equipment de rond 307.000 pond. Project. Ja, het is hele gedoe van die building permissions. Dat is tegenwoordig de grote manier. Ik ja, ken, ken iemand die een huis aan het bouwen is. Dat is een grote romp met allerlei. Je krijgt hele stapels papieren over wat je wel en niet mag bouwen op je eigen grond. Ja. Dus, uh, maar hoe, uh, ja. hoe oud is dit bericht? Dat weet ik. Kijk eens. Oh, zo twee jaar oud. Een twee jaar oud bericht. Okay. Ja, want ik, ik, ik keek net even en ik, ik zag dat er ook vervolg op was, al vanuit de Israëlische kant, over dat ze het misschien weer zouden teruggeven. Dus ik denk van, oh, dat hebben ze snel gereageerd. En ik zag dat de reactie van augustus 2017 was, dus ik was wel benieuwd of we het over hetzelfde bericht hadden. Hmm. Maar uh, ja, geinig. Ja, waarom, het komt het het nu, ook... waarom komt het ja. nu in de uitzending? <laughs> je komt nu dan, dan de, de, de, soms komen er gewoon van die dingen in je tijdlijn voorbij zetten. Dan ga je ervan uit ja. dat, dat, dat dat een nieuw bericht is. Uh, want ja, je leest ook niet alles. Zoiets van: uh, Eva eet appel. Oh, dat moet uh, deze week zijn gebeurd. <laughs> <laughs> ja, het is soms, soms gaan die berichten een heel nieuw tweede leven leiden. want. Iemand ziet dat en die gaat het vaak weer ja. sharen en dan zie je het overal bij over uh, poppen. Ja, als je, het, van, oh, als je het googelt dan zie je ook alle verschillende woorden. Je zegt zeg maar roofd of vernietigd of uh, in beslag. Je, je kan precies zien uh, welke kant het artikel opgaat aan de hand van de eerste zin die in Google uh, zoekt resultaat. Je heet, oh, ja. Deze mensen willen dat Israël verdwijnt. Deze mensen willen dat ze blijven praten met Israël. Deze mensen zijn pro-Israël. <laughs> ja nou ja dus zullen we het erin houden of zullen we het gewoon eruit knippen nee ja, hou erin joh leuk ja, erin. uit de oude doos uit de oude doos deze nog o, o, o. <laughs> misschien hebben we het er al over gehad <laughs> dat, uh, dat kunnen we nee, maar dat hebben, geloof ik niet hebben we hebben wel eens vaker gehad hè, dat er dan een bericht daar begon ik heel enthousiast aan een bericht er was over iets met de Mexicaanse muurlogen een paar weken terug hm. Toen had ik uh, zoiets van, ja, ik heb, ik heb weer toch wel een beetje een rendezvous uh, uh, gevoel. En dan keek ik even naar de datum en dan zeg ik, oh, twee jaar geleden, zie je wel, die heb ik twee jaar geleden ook gehad. Ja. <laughs> en die muur staat er nog steeds niet. Ik vind het wel, uh, ja, uh, dat, uh, zo zie je maar, verkiezingsbeloftes zijn niet altijd wat waard. Ja, uh, uh ze zijn er wel mee bezig hoor. Dus, uh... Oh ja, wordt er al gebouwd? Ja, ja, ja. En er worden ook echt grond geconfiskeerd, hele halve dorpen tegen de vlakte gegooid. Ja, dat, dat geloof ik wel, dat dat gaat dat gebeuren. Op de meest onlogische plekken moet een muur komen. Dus je hebt zelfs een ja. natuurgebied, waar je aan beide kanten, net als in de, hoe dat, de Grand Canyon, van die enorme ja. bergwanden hebt. Dus er is ja. al een natuurlijke muur, maar dan moet die muur alsnog daar dwars doorheen. Maar Ik er moet ook een, zeg maar, een tunnel komen voor de dieren. Zodat die park ja, ja. kunnen blijven gebruiken. Dat zou mooi zijn. Dus dat er wel een, muur, een mensenmuur is. Een ecoduct. En dat er wel een ecoduct wordt gebouwd ook. Ja, dat zou echt prachtig zijn. Ik hoop uh, uh, dat dat gebeurt. Maar dat ecoduct... ook echt gebieden waar totaal nooit immigranten uh, te zien zijn, weet je wel. Dat het gewoon doorlopen ja, is. Ja, waar zelfs wanhopige Mexicanen niet naartoe willen. Ja, uh, die gebied. Ja. En gewoon 90% komt nog gewoon met een toeristenvisum binnen, weet je wel. Ah. Ja, ja, ja. Dus, uh. Maar goed, uh, we gaan nog even verder. Dit is wel van uh, deze week. Het gaat over de Notre Dame. Ja. Uh, nou ja, er was een goedgeefder, oh, ja. miljardair. En die, uh, ja, die, die, die, die, die gaf een donatie. Een flinke donatie. Nou, dan kan de kerk wel, dan kunnen ze wel twintig van die Notre Dames weer bouwen. <laughs> en uh, nou ja, iedereen blij natuurlijk. Nee hoor. En natuurlijk zuur links. Die, uh, die had zoiets van, ja, had je dat niet beter aan uh, de Clinton Foundation kunnen geven? <laughs> Wel, aan Haiti. <laughs> Weet je zeker dat het in een uh, zwart gat verdwijnt? <laughs> ja. Ja, die vonden het geen dat het dan niet echt goed doe. Ja, dat niet tegen... alleen. Maar, maar er, er bestaat zijn haat tegen private donaties. Uh, Ik heb dat laatst ook al iemand die had een heel artikel geschreven over hoe vreselijk het wel niet was als, als mensen aan liefdadigheid deden. Want ze moesten gewoon belast worden. Dat was de, de goede manier ja, om, om dat te doen. En niet uh, wachten tot. Want nou kon een, een Rijk iemand die kon daar glorie aan krijgen. En eer en respect. Uh, en eigenlijk denken ze dan, ja, dat geld dat heeft hij toch niet verdiend. Heeft hij geen recht op, heeft hij alleen maar van zijn, zijn werkers gestolen. Dus, uh, en dan gaat hij er een sier mee maken door er liefdadigheid mee te doen. Nee, ik moet nog gewoon afgepakt worden. En uh, dan kan je dat ook doen. Ja, dan kunnen we weer lekker bombarderen in Midden-Oosten. Ja, en dan krijg je er wel een oorlog cadeau ook natuurlijk. <laughs> en een paar ghetto's waar mensen al generaties lang zonder, zonder uh, werk zitten. Maar uh, ja, dat was weer een enorme kritiek. En dat nam snel de zaak over. Op een gegeven moment ging het alleen nog maar over kritiek op deze, deze gasten. Het was er niet eentje, er waren er twee, want zijn, zijn miljardair rivaal die deed gelijk nog een grotere uh, donatie. Met deze. Okay. Die nee, gaf 100 niet. miljoen en toen dacht die andere, ja, daar kan ik nu niet bij laten zitten. Die gaf gelijk 200 miljoen. Van, ik heb de grootste. <laughs> ja. En ja, er werd ook gezegd, gezegd ja, joh, als je geld doneren kan je 60% aftrek krijgen. Ja, dan ben je, je bent nog steeds heel veel geld kwijt natuurlijk, het is niet zo dat je er winst op maakt. Ja. Ja, ik maar vind dat heeft. je gewoon die glorie moet je sowieso pakken, dat, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar als jij in Nederland woont, dan ben je gewoon een grote, dan, is jou, dan doneer je flink aan alles wat wordt gedaan. Dus als er iets moois uh, staat, dan vind ik, nou, dit... Die wil ik mijn naam al aan verbinden. Dan zeg je ge gewoon, heb uh, je credentials, ik ben uh, hoofddonor aan dit project. Ja. Ze hebben het geld van jou uh, afgenomen om dat te bouwen. Dus ja, dan, dan vind ik, dan moet je ook de eer kunnen strijken. Ja. Ja, hij zegt hier ook, die Arno. die zegt, uh, het is een controverse zonder basis. Het is behoorlijk ontmoedigend om te zien dat je in Frankrijk zelfs wordt bekritiseerd als je iets doet voor het algemeen belang. Ik denk dat je die mensen ook moet negeren. Ik, dit, dat daar aandacht aan wordt besteed, aan dit soort zuurpruimen. Dat is ook weer voor uh, Dylan Heers. Valt ja, en het is ook uh, opeens is na die Notre Dame het hele gele vestjesverhaal van het toneel verdwenen. <lacht> so, dat is ook wel weer knap. Oh ja? Nou ja, daar heeft opeens niemand meer aandacht voor. Uh, ja, want de oh. Notre Dame die is afgebrand. En, ja, ja, ja. En, en nog een andere kerk was trouwens ook al af, uh, afgefaked. So, ja. uh, het was een slechte week voor uh, kerk. Maar een goede week voor nieuwe vijanden. In Sri Lanka zijn ook een paar kerken slecht vanaf gekomen. Dus, ja. ja, want dan gaan ze de zondebok tour. Nu, worden nu zondebokken gezocht die dit hebben gedaan, op hun geweten hebben. Zodat ze daar met z'n allen boos op kunnen zijn. Hmm. Ja, of, uh, nee, in de, bij Notre Dame niet. Er is absoluut nee? geen zondebok. Ja, het zijn nee. al, uh, ja, dat, uh, Ja, die zijn er wel. Ja, maar, geen officiële, er is geen officiële zondebok. Geen designated oh, okay. zonnebox, zeg maar. Ja, ze waren al um, tijdens de brand en dat vond ik al opvallend. Wisten ze Zalte dat het ze, ja, dat een ongeluk geen, dat er, was? Ja, ja, ja. dat er geen brandstichting was. Dat vond ik ook iets te snel. Ja, uh, en dat, dat volgens mij dan weer complottheorie, maar misschien was het wel de bedoeling dat er complottheorie zou komen, weet ik niet. Dan gaan we even kijken wie dat zijn, die miljardairs. Eén is, um, even kijken precies. en ja. Arno. Ja, Arno die is van. Um, uh, van Gucci? een Luxecom. Ja, Luxecom gewoon met heel veel namen. En die andere is. Ook. Pinot is van uh, Gucci, toch? Oké, okay, ja. Yeah. En een van Arnaud de. Twee... van Louis Vuitton. Dus <laughs> Gucci tegen Louis Vuitton. Ja. Yeah. <laughs> En een van de twee is getrouwd met uh, Hayek. Ja. Ik bedoel natuurlijk niet met Friedrich Hayek, maar... Uh, Friedrich Hayek, maar Selma Hayek. Je ziet haar wel eens voorbij komen met een quote van Friedrich Hayek. Ja. ja. En dan is je aandacht gelijk getrokken, uh, uh, uh, maar niet door die uitspraak. Naar de bubbels. Ja, goed. Maar ja, um, ja, laten we nog even verder gaan. We blijven even in Frankrijk. interne chat-app Franse overheid was toegankelijk voor niet-ambtenaren onzijdig. Ja, dat is uh, apart dat, ze, dat, dat dat dan een nieuwsbericht is. Dat, dat, ja. uh, dat de Franse uh, ambtenaren die kennelijk een, een geheim netwerk hebben om geheim te, te praten met elkaar, om te chatten met elkaar, uh, dat dat dan afgeluisterd kan worden. Terwijl de overheid natuurlijk zelf uh, niks anders doet dan burgers afluisteren. En dat is dan helemaal geen nieuws. Sterker nog, dat is vooral geen nieuws. Dat is fake nieuws. Ja, en er was zelfs in het nieuws, nou, uh, iets anders in het nieuws: dat in Nederland, ja, er was een bedrijfje die leverde cryptofoons af. Ja, ik, ik kan het bericht nog wel herinneren, ja, die man is opgepakt toen. Ja. De politie kon toen meeluisteren. Die had dat uh, stilgehouden. Ja. Uh... Ja, die hadden, die, hadden dat, die man gedwongen zijn paswoorden af, uh, af te staan. Van de PGP-passwoorden. Zodat uh, de politie dat allemaal mee kon luisteren van die server. Hm. En uh, ja, het uh, is wel duidelijk dat, dat het, het is heel groot nieuws is als de overheid hun inter, interne en geencrypte toestand af te luisteren was. En het was dan af te luisteren ook door iemand die maakte gewoon een account aan met een e-mailadres eindigend op uh, goof.fr <laughs> En uh, ja, als, het, als dat het geval was, dan uh, of eliz.fr En dan, uh, dan, had je, dan had je erop ingebroken. <laughs> dat, uh... Nou ja, toch, het is iets, iets anders. Er zit dan nog een, een apenstaartje voor apenstaartje presidents apenstaartje eliz.fr achter te plakken. Dus hij kon gewoon meelezen met wat alle ambtenaren zijn. En dat moet, dan, dat moet je dan zeggen, oh, wat vreselijk. Want ambtenaren die wisselen zulke belangrijke uh, gegevens uit. En uh, ja, dat is dan mee te luisteren. Maar ik vind het veel belangrijker dat, dat uh, onze chatberichten dat daar ambtenaren mee meelezen. Ja. Ja, volgens mij is het gewoon voor, voor... nou ja, ik weet niet dat dus, ze jou misschien al verstand van hebben, Klaas, maar. Uh... Volgens mij is het toch wel redelijk makkelijk om een veilig afgeschermd chatgroepje op te richten, toch? Ja, hangt er vanaf. Wat uh, normaal gesproken is gewoon de zwakte zou moeten zijn, de mensen. Omdat ja, ja. iemand uh, onvoorzichtig is met uh, waar hij de software gebruikt, wat voor computer, uh, met wat voor logingegevens, gegevens, wie eventueel uh, ook die login gegevens. Ja, en een centraal server, centraal server is. Een centraal server lijkt mij altijd uh, het zwakke punt. Staat er staat ook bij op wat voor manier de. Breuk. Kijk, als iemand. Dus gewoon iemands uh, wachtwoord hebt of zo, ja. Wordt al aanzienlijk gemakkelijker. Uh, maar je kon kijk, de hier de je... staat dat je. Je e-mailadres e moet een bepaald patroon hebben. Er moest uh, presidentie-elysée.frans in staan en dan boom-boom, waar je zo in. Oh, dat was het? Ja, dat was het. Ja. Oh, dat is heel suf, ja. Ja, dan is het gewoon. Uh, de, dan is het gewoon beheer de zwakte. Dat ze dat zo hebben opgezet, dat is gewoon de zwakte. Mm -hmm. ja. Je komt gewoon bij de, de app store en. Uh... Google Play kon je het gewoon downloaden. Ja, maar ah, dat zie je vaak. Hè? Dat, uh, bij techniek is het gewoon meer het, het gebruik, de gebruiker. Gebruik, dat is gewoon de zwakke plek. En op zich zijn uh, heel veel systemen zijn, uh, eigenlijk prima te kraken als er maar genoeg uh, resources aan worden besteed. Maar uh, vaak is dat niet nodig. En dat zie je nu. Misschien het, het, het daadwerkelijk inbreken op zo'n gesprek dat is waarschijnlijk vele malen moeilijker dan deze maatregelen waarop die groep werd gevormd aan de hand van het e-mailadres. Dat is gewoon simplistisch, zeg maar. En dan, zou het, ja, je, dan kan je er per ongeluk op stuiten, of je, misschien zijn de mensen heeft gewoon iemand dat verteld. Van, nou, als je die naam zo en zo doet, dan uh, zit hij er ook in. Het is natuurlijk een hele berg ambtenaren. maar even de vragen van, oh, hoe werkt dat dan? <laughs> dan, uh... ja, precies. Nou, de reden dat ze deze app gemaakt hebben, in het leven hebben geroepen, is omdat ze een alternatief wilden hebben voor uh, WhatsApp en uh, Telegram wat al door ambtenaren werd gebruikt en ja ze hadden zagen dat dat is een zwakte want dat zit natuurlijk niet in Frankrijk. Ze zijn ook Dus De servers het. moeten daadwerkelijk in, fysiek in Frankrijk zitten. Ja, er zijn heleboel regeringen die dat eisen. hè. Dat, uh, ja weet ik veel wat je hotmail wil gebruiken in Rusland dan moeten de servers met de hotmail berichten moeten ook in Rusland zijn zodat wij ze te alle tijden kunnen plunderen. Ja. Nou, waarschijnlijk is daar natuurlijk een vriendje van de president die hier flink uh, aan verdiend heeft in deze opdracht. Dat is altijd een bijzaak, natuurlijk, die, uh, die er sowieso in moet zitten. Maar... Uh, uh, uh, net als de kapper van Hollande heeft hij daar uh, goed aan verdiend. <laughs> ja. Maar ja, goed, het is uh, een vermoeden. Ja. En er staat er ook: uh, het bericht van de informatie loopt via service in Frankrijk in plaats van de Verenigde Staten of Rusland. Alsof Rusland nou een plaats is waar, waar veel. Uh, Waar je een server neer gaat zetten. Dus, ja. Het is nog niet echt typisch land waar nou veel server. Dat je naar nou Verenigde Staten, ja, dat kan je nog zeggen. maar. Ja, volgens mij, wat ze ook gewoon. als voor de Nederlandse gebruikers ook gewoon wat dingen in Nederland staan. Toch? Lijkt mij. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, in principe, ja, als bedrijven maar genoeg uh, financiële middelen hebben en ze willen goede service bieden. Dan hebben ze inderdaad uh, verschillende datacenters waar ze een uh, computer neerzetten. En, uh, uiteindelijk ga je wel uh, merken als je de hele tijd vanuit Australië naar Nederland en dan weer met iemand van Canada. Weet ik veel, je kan op een gegeven moment kan je het wel merken dat er, uh, als het allemaal maar naar één plekje zou gaan. Mm -hmm. maar, uh, wat je vaak ziet is dat Europa heeft vaak wel eigen servers heeft uh, als er iets wordt aangeboden als dienst. Mm -hmm. En uh, Noord-Amerika heeft eigen, Azië, Australië. Zo gaat het vaak. Wordt het vaak wat verdeeld. Ik weet niet of uh, WhatsApp. Uh, hoe verdienen die? Hebben ze eigenlijk genoeg geld voor? Waarschijnlijk wel. Zeven Facebook en, uh, toch? Een Facebook. Oh ja, dan sowieso. En sowieso het WhatsApp wordt WhatsApp heel veel gebruikt. Ik heb laatst nog via WhatsApp. Uh, beeld. een sollicitatie genomen. Oké. Okay. de camera van de telefoon. En ben je aangenomen? Nee. Nou, ja, zie je. Het werkt niet tot WhatsApp. Nee, ik zag er niet goed uit, denk ik. <laughs> Nee, dat was uh, veel consultancywerk. Moet ik weer in Nederland in de file gaan staan. Maar nou, uh, ja, daar sta ik niet op te springen, zeg maar. <laughs> dat is weer behoorlijk files. Zeker voor deze tijd van het jaar zou het toch vrij goed moeten zijn. Maar het is ellende. Ja, nee, dat uh, vier uur per dag soms uh, alleen maar in de auto. Dat, uh, ja, ik weet het niet. Ik heb het wel gedaan in het verleden. Als het niet hoeft, dan uh, hou ik dat nog even af. <laughs> Ik ben nu eigen groenten aan het verbouwen in de tuin. En ik heb voor de buren, die geef ik mijn gemaaide gras en dan krijg ik melk. Dus ik kan heel lang uitzitten zonder inkomen. Ja. Oh, ja. En andere boeren, buren die hebben een varken. En dan geef ik ook wat spul aan dat die dat kan opvreten. En dan eet ik weer van dat varken. Dus uh, ja. zo komt het allemaal al met al wel goed. Als ja. ik ja, ja. dat niet zwakker aan mijn groenten gaan vreten, dan. Uh, ja. ja, joh, belasting ontduiken joh. Een <laughs> beetje in, uh, in barter aan het bezig zijn. Ja, die wat de markt aan het doen. <laughs> als je geen inkomen hebt, dan ben je eigenlijk ook belasting aan het ontwijken. Ja, je ja, zou ook, ja, ja toch. Je zou ook productief kunnen zijn in een duur land als Nederland en bijna alles kunnen afdragen aan de staat. Want als je in Nederland een goede baan hebt, nou ja, direct en indirect, en als je dan ook nog meetelt de kosten die je hebt door. Regulering die dingen duurder maken, hij zit al snel boven de 70%. Wat zeg maar gewoon weggaat, uh, wat, jij niet je, wat je niet vrij kan besteden aan dingen waarvan je echt iets wil doen in je leven. Ja. Dus dat is zo uh, snel ja, meer dan 700 euro voor elke 1000 euro. Dat is, uh, dat is vind ik niet een hele goede deal. Ja. Dus maar ja, goed, als het uh, water maar aan de lippen staat, dan uh, moet dat misschien nog maar weer in de auto ja. in de file gaan staan. Maar, nee. Dat toch ook gewoon ergens zwart in een restaurant gaan afwassen? Ja. In Nederland? Uh, Bulgarije? Ja. Misschien. Hmm. Dus die, die rare Nederlander die alleen maar dan kan zeggen. Moeten ze dan uh, <laughs> <laughs> afwas op geven. In ja. Nederland zijn het toch ook altijd de buitenlanders? Die ja. In <laughs> ja, wie weet. Door gewoon uh, allerlei immigranten uh, af te hossen. Uh. Ja. Ja. Ja. Maar, ja. Volgens mij zijn we een beetje door de berichten heen jongens. We kunnen nu over interessante dingen gaan hebben. Mm. <lacht> ik ben <er> weer. <lacht> ja, Joshi is gelijk weer terug. Nee, hey, ik luister daar wel even mee. Maar. <lacht> ja hoor, we kunnen nu over interessante dingen gaan hebben. En uh, ja, dat was het weer. Wat heb jij op je hart, Joshi? Uh, nee, hey, joh, ik heb maar een dingetje verteld vandaag. Uh, ik, ik zeg al, ik hoop een, binnenkort een Bitcoin ATM neer te zetten. Uh. Dat is een leuk tastbaar doel. Yeah. Ja, misschien is dat wat voor jou, uh, Klaas. Dan kan jij als consultant uh, Bitcoin-ATM's ja, gebruiken. Balkan-consultant. Uh, Balkan dan kan jij in, uh, ja, in de Balkan-namen. Uh, Een <laughs> geldezel. Je, als... je kan geldezel worden. Nee, nee, nee. Gewoon uh, etm's, uh, met ATM's gaan leuren. Hé, <laughs> eh, waarom nou geen geldezel? <laughs> <laughs> wat is geldezel? Oh nee, we nou, moeten dat gaan uitleggen. <laughs> Van die laundering. Nee, dat, daar hebben we klaas voor. Ik, heb, ik ken hier het bedrijf, die, dat bedrijf wat hier in Belgrado al een Bitcoin ATM heeft, die ga ik benaderen om al het papierwerk te regelen. Oké. Okay. Het gaat er mij alleen maar om dat er hier een machine met e-gulden aangeboden wordt. Ja. oké. Okay. En Lieberland-tokens toch? Ja, die doen we er ook bij inderdaad. Als we toch bezig zijn? Ah, je had het over je wou toch op een andere tokenbasis uh, werken met uh, Lieberland? Ja, dat Comcast. zit al Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, oké. Okay. En dan de Roger Ver variant. Okay, heb, je, heb je genoeg inside contacten om uh, wat development materiaal te krijgen? Ik vind het altijd zo spaarzaam als ik ga googelen, als ik er niet... Op zich kan nou, ik al je... het uh, ik heb altijd het gevoel ja. dat het, uh, het is vaak een hele grote stap is om daarin uh, te stappen in die kennis. Ja, ik, ik begin daar ook niet aan, maar ik heb wel mijn contacten die daar wel mee overweg kunnen. Ik zit nu de laatste paar weken ook met Roger voor zelf veel te praten. Ja, maar nou een beetje het uh, Hello World equivalent voor blockchain, zeg maar, voor Bitcoin Cash. Ik weet niet hoe dat je dat uit moet, leg het uit dan aan mij. Nou, uh, Hello World, dat is zeg maar hoe je kennis maakt met een programmeeromgeving. Dus als je zeg maar, ik ga C++ leren of ik ga Pascal leren, whatever. Dan is vaak de eerste programma is dat je een console of een andere output naar het scherm doet met Hello World. Oh ja. En so, dat equivalent dan voor code, codering voor... Uh, Bitcoin Cash. Nou, in zekere zin is die Lieberland token dan een soort hello world van Bitcoin Cash inderdaad? Nou, maar gewoon stap voor stap. Van, uh, installeer deze uh, compiler, uh, gebruik deze codering en dan verzend Gebeurt er iets op die blockchain? Zoiets is echt stap voor stap uitgelegd voor een leek. Iemand die wel kan programmeren, maar niet uh, uh, geen blockchain ingebeiden is. Ik merk gewoon dat dat er heel weinig is. Ik, uh, ik verdiep me wel eens in wat er uh, dan uh, beschikbaar is om in te combineren, Maar heel veel initiatieven die iets met tokens doen of software draaien iets in verband brengen met die blockchain, die publiceren helemaal niks. Al die mm -hmm. websites zijn uh, de, de technische specificaties of de code. Zijn vaak gewoon, uh, dat zijn gewoon niet bestaande secties. Nee, je hebt toch ook ik, uh, githubs waar het gewoon om code te downloaden? Ja, dat zou misschien wel kunnen. Misschien is dat de beste route. Hey, weet je trouwens, van, dat heb je dat gehoord? Er is een, een extension, die heet Moon. En daar kan je gewoon bij Amazon kan je dan shoppen. Je gaat naar Amazon toe, dan uh, kies je wat uit. Dus je gaat naar de checkout toe, dan moet je wel je creditcard opgeven eerst. Maar voordat je de, uh, vlak voordat je dan op uh, Pay drukt, schiet die Moon extension schiet er een, uh, een bitcoin ding overheen. En daar kan je dan uh, bitcoin in betalen. Ja, precies en dan wordt je creditcard niet afgerekend. En dan kan en je gewoon uh, bestellen bij, bij Amazon. Ja, dat, ik kwam daar omdat ik zag dat Lightning Network en Amazon in één zin werden genoemd. Dus toen dacht ik, wauw. Amazon gaat, maar toen zag ik al dat het om een extension ging uh, van Moon inderdaad. Amazon zelf weet er helemaal niks van af. Dus nee, kennelijk is er iemand anders met een creditcard die wil bitcoin kopen. Ja. En die koopt dan jouw bitcoins. En in ruil daarvoor rekent die af bij uh, Amazon voor jouw product. Ja. ja. Ja, het is uh, ja, ik vind het interessant. Ik, ik, ik, had, ik wacht eigenlijk nog op een echt grote partij die uh, dat Lightning Network vertrouwt. Ik weet niet zeker of het er vertrouwen is. En uh, ik weet ook niet genoeg van om het zelf te onderzoeken. Maar ik heb, het, ik heb namelijk al grote twijfels bij. Omdat ik je, uh, kan er wel wat over zeggen. Ja. Ik heb er ook mijn twijfels bij. Omdat het een aantal dingen, een aantal problemen voorzie ik. Je hebt dus een kanaal wat je openzet en dat staat open met een partij die je moet vertrouwen. Dus je hebt dan de derde partij die je uit wil schakelen, die ben je met dat lightning weer aan het instellen. Dus dat is mijn eerste ja. bedenksel. Ja. Uh, want als je dat dus openzet, dan kan die in, in theorie een, een fake transactie doen, waardoor dat jouw openstaande saldo in één keer wordt afgeboekt. Dat is het ja. vertrouwen wat je dan in elkaar moet hebben om die zero confirmation te bereiken. Ja, ik heb het gevoel bij Lightning Network. Jij omschrijft ook een beetje wat ik ervan begrijp. En dat is niet, ik zou het niet goed kunnen uitleggen omdat ik het niet goed genoeg begrijp. Maar zoals ik er nu tegenaan kijk is er um, eigenlijk, je hebt met blockchain heb je zeg maar een probleem opgelost. Wat je eigenlijk weer introduceert met uh, Lightning Network. En dat is wat jij zegt. Je hebt, ja. zeg maar, je hebt zeg maar een goede technologie die bepaalde problemen oplost. En Lightning Network is niet zeg maar, een nog betere technologie. Het is zeg maar, technologisch weer een stap terug. Het is techniek die, al, die we al hebben. Om het dus, even te visualiseren of om het uit te leggen. Het is eigenlijk niks meer dan een rekening courant. Waar je dus geld opstort En die je ja. tussen twee nodes hebt draaien. En waar je in die boekhouding dus niet per se de blockchain hoeft te gebruiken... om die transacties moet weg te boeken. Want je doet maar twee keer aftikken. Dat is als je het opent en als je het sluit. En alles wat ertussen doet, dat doe je in je eigen boekhouding... onderling met elkaar verrekenen. Ja. En dan op, na een bepaalde periode dan sluit je de, de transactie weer. Maar dan... ik niet snap, want we hebben al blockchain technologie... en ik kan me nog best voorstellen dat ze zoiets hebben van... ja, we willen niet... Uh, die gigantische belast van al die transacties willen we meesleuren tot in het oneindige. Uh, ja, even afgezien van het argument of je dat wel of niet met uh, schalende vooruitgang van uh, hardware en zo uh, zou kunnen opvangen. Maar waarom heb je niet heel veel tijdelijke blockchains? Waarom niet elke maand een nieuw Genesis blok? En die stop je gewoon helemaal vol met transacties. Met een coin die ook waarde heeft... Uh, een coin die wij spreken aan het eind van die maand. Uh, daarmee kun je zeg maar bitcoins kopen op een bitcoin netwerk. Weet ik veel, wat hebben. Dat je blockchain technologie blijft gebruiken. Want ik vind, het, ik vind het best dat er zeg maar een betere technologie komt. Maar zij gaan weer gewoon, ze gaan weer data over ketjes gaan ze weer sturen naar elkaar. En dat betekent dus dat ja, wat jij zegt. Dat, dan moet je weer elkaar gaan vertrouwen dat het goed zit. En blockchain heeft nou net iets opgelost. Heeft dat het probleem opgelost. Je hoeft elkaar niet te vertrouwen. Je hoeft elkaar niet te kennen. Maar het yep. idee is geloof ik met die Lightning Channel dat alle partijen hem op elk moment kunnen sluiten, toch? Dan, dan uh, uh, Als je hem sluit, dan, dan heb je de laatste staat van het, sy van het uh, systeem. Dus je doet een aantal payments ja. en uh, ja, die worden steeds teruggetrokken in de tijd, We er zit een dus timelock op. Ja, maar je, Het is geloof ik niet zo simpel ja. dat die dat tussenpartijen daar gewoon met alle coins vandoor kan gaan. Ja, je geeft elkaar eigenlijk een soort vrijbrief om die rekening leeg te boeken. Uh. Ja, maar er wordt wel steeds minder geloof ik. Nadat je, als je zeg maar, je, je, je gooit er 10, euro, 10 bitcoin in en. en uh, dan uh, wordt er eentje van gebruikt, dan gaat het naar 9. Dus je kan, dan kan je er nog 9 terugboeken. En uh, als je op dat moment sluit, dan wordt het 9, 1. En dan doe je daarna nog een betaling en uh, weer een bitcoin, en dan wordt het 8, 2. Als je hem dan zou sluiten, dan wordt het 8-2. Maar dat staat nog allemaal niet op de chain. Maar die, maar die gesignede transacties zitten wel in. Die, die heb je wel. Dus je kan in principe, als je met die signed transactie, als je die verzendt naar de blockchain, dan, uh, dan sluit je hem op 8, 2. En als je nog een transactie doet en het wordt 7, 3, dan, uh, dan sluit je en je sluit hem, dan krijgt die andere 3 en 7. Zoiets is het geloof ik. Ja, en het gevaar wat er dus in zit, is dat je dus iemand krijgt en die zegt gewoon, ik heb er nou uh, uh, uh, 5, moet ik er nou krijgen? Maar die heeft die eigenlijk helemaal geen recht op, snap je? Maar dat kanaal staat wel open. Dus als hij gewoon zegt: ik krijg er nou vijf, dan heb jij dan de, daarvan geleerd. Maar dan is die gozer er wel vandoor met je centen. Kijk, het, nee, het, dat het, want het, het, het zijn uiteindelijk zijn het geen blockchain-transacties die er worden gedaan. Er worden zeg maar andere transacties gecreëerd. En um, wat je dan krijgt is dat je toch een technologie gaat aanspreken die. Uh, als het gewoon blockchain. Als het allemaal. Individueel blockchain transacties waren. dan kon je ze gewoon. meteen aan de blockchain broadcasten. Dus er zit nu een stap tussen. en die gaat dingen groeperen. die gaat dingen samenvatten. En, het zijn, en dat zijn niet allemaal. individueel uh, transacties. die liggen niet vast in de chain. Dus het is. Uh, kijk, het is misschien wel. Uh, je kan het misschien wel. werkbaar krijgen. maar. Is het goed genoeg als het echt serieus uh, onder vuur komt te liggen? Maar op elk moment heb je een transactie die je naar de chain kan sturen, toch? En dan, dan, dan sluit je hem af op de balans van dat moment. Maar wie, wie heeft die transactie nodig? Volgens mij heb je, heb je die zelf. Want je, je hebt een gesigneerde transactie. Nou, ik, ik weet er niet genoeg van, hoor. Maar Dacht dat je een gesignede transactie had, die je uh, uiteindelijk altijd naar de blockchain kan versturen. En omdat die gesigned is, moet die gewoon uh, geaccepteerd worden. Nou, dat klinkt goed, maar als jij, uh, zeg maar, niet. Um, zoals ik het begrijp, is er dus een manier waarop je wel Bitcoin kan besteden. Want die andere die het ontvangt, kan de Bitcoin wel besteden. Maar het staat niet in de blockchain. Dat lijkt me een zwakke plek. Ja, ja maar er zit een timelock op hè? Ja, ja dat, ik snap wel dat er misschien dingen worden verzonnen om het toch nu nog meer rond te krijgen. Maar Bitcoin, het, het, het, het, bestaat, het is niet onderdeel van Bitcoin. Bitcoin is alleen maar de blockchain. Dus dat een uh, transactie uit de mempool die wordt vastgelegd in de blockchain. Dat is de enige echte Bitcoin die je hebt. En wat daar bovenop wordt gefantaseerd, uiteindelijk zegt dat niks. Er kan, er kan een heel netwerk van computers zijn die zeggen. Ja, jij hebt een bitcoin. Maar als het niet in die blockchain staat. Uiteindelijk heb jij niet Ja, maar bitcoin. als jij een transactie gesignede transactie hebt. Waar met, die met de private key gesigned is. Ja, maar ze hebben uh, daar... Een, ze, ze die hebben die daar kan je naar de blockchain sturen. En die zal okay. dan altijd geaccepteerd worden. Als er voldoende ja. fee in zit. Ja, maar wat er gebeurt is dat zij zeggen met die lightning network... Uh, willen wij uh, die trans... voor dat ze daarmee... een miljard transacties op een dag gaan doen. Het is gewoon onmogelijk om die transacties... in de juiste volgorde... naar de blockchain te krijgen. Daar is gewoon niet de capaciteit voor. Nee, nee maar dat Dan, is het hele doel van het Lightning Network. Maar nee, het, het dus, dus, idee dus is er, dat je... Er zit er een trucje in. Kijk, ik, ik wil niet pretenderen dat ik het snap. Maar er zit gewoon een trucje in. Er zit een trucje in die ja, ervoor ja zorgt... Ja. dat je de blockchain, waar gewoon niet genoeg ruimte is... om al die transacties daadwerkelijk te doen... om toch... ...financiële transacties voor elkaar te krijgen. Maar het zit niet in de blockchain vast. Nee, dus er maar, wordt, er maar het wordt, er wordt er is wordt natuurlijk is een, level cijfers. Is ja? de idee was een level 2 solution. Dat ja? is het hele idee van een level 2 solution. Is dat je ten alle tijden wel een anker kan uitwerken naar die blockchain. Dus als jij, je kan wel een miljoen transacties doen met iemand. Ik, als, ik, als ik over de loop van de dag 150 transacties met jou doe... ...dan hoef je die niet allemaal te, op de blockchain te, te loggen. Als je maar op elk moment zekerheid hebt en iets hebt, een gesigneerd iets, wat je naar die blockchain kan sturen. waar naar mempool in kan gooien en dat die dan gelogd wordt. en dan heb je de stand van dat moment. Als je dat alle twee hebt, dan, dan heb je wel na, nagenoeg de zekerheid van de blockchain. Zolang je internet hebt, kan je die transactie naar die blockchain gooien en dan zal die erin komen. En dan hoef je al die intermediate dingen, zou je dan niet hoeven te. Het dus is zoals ik begrijp dat het werkt. Hoor. Heb je dus, en dan kom ik dus op mijn laatste punt van bedenkelijkheid, om het maar zo uit te drukken. En dat is dat het bedrag van die transactie kan dan nooit groter zijn dan het gereserveerde bedrag in dat kanaal van dat Lightning kanaal. Inderdaad. Dus ja. jij zet bijvoorbeeld 10 bitcoins vast, dan kan jouw bedrag van transactiegrootte nooit meer dan 10 bitcoins zijn. Maar dan moet je dus wel gedurende die hele periode dat die, dat, dat open staat, moet je dus die 10 bitcoins daarvoor reserveren. Dus het is ja. een hele, hele dure betaaloplossing eigenlijk, want je moet heel veel, heel veel uh, geld gebruiken om maar kleine betalingen te kunnen verrichten. Ja, ik heb eens gehoord, dat, ik kan het vergelijken met een barrekening, dat je aan het begin kom je de bar binnen en je legt 100 euro op tafel en zegt ik wil vanavond lekker drinken. Maar dat wil niet zeggen dat je gelijk voor 100 euro drank krijgt. En bij, bij, in deze situatie zou de bar, bartender er met die 100 euro van de deur kunnen gaan zonder jou een drankje te geven. Maar dan zit er nog iets bij dat je een briefje krijgt, uh, van de bartender ondertekend, uh, ik heb, uh, hij heeft nog voor 0 euro gedronken. En als jij dan één drankje neemt, dan maakt hij daarvan, uh, hij heeft voor 2,5 euro gedronken. En, uh, en op, op elk moment kan je met dat briefje, en hij heeft ook zo'n briefje, kan je naar de blockchain gaan en dat settlen. Ja, behalve dus als hij op dat moment gewoon schrijft, ik heb nu 100 euro omzet gedraaid en ik pak nou het geld, ik ben er vandoor. En mijn bar die is vanaf, vanavond is die dicht. Ja, dan vraag ik even of hij dat, dat kan. Of je daar ook de toestemming voor nodig hebt van allebei de partijen. Nou, volgens mij, zodra dat jij dus het kanaal opent, ben jij, loop jij het risico... Dat die andere partij in zekere zin met je centen er vandoor hebt. Ik, ik dacht dat daar een timelock op zat. Dus als hij dat, dat, dat vervalt dan... Uh, ik denk niet dat je... Uh, die andere kant kan er volgens mij niet gelijk met die 10 bitcoin vandoor gaan. Nee, nou, laat ik het anders zo zeggen. Kijk, ik benader het uh, een beetje filosofisch... Omdat ik gewoon technische kennis mis om het uh, rechtstreeks uh, aan te vallen. Maar hoe ik het zie is dat je... Als jij zeg maar blockchain vindt dat is een goede technologie... dan uh, is of Bitcoin, uh, Lightning Network is gewoon een betere technologie, want die kan dus wat Bitcoin kan, maar beter. Of het is gewoon niet een betere technologie dan blockchain. En daar, daar twijfel ik over. Want als, uh, als, als Lightning Network zo goed is, dus dat je zeg maar, transacties kunt doen zonder uh, de blockchain te gebruiken en dat is even veilig. Ja, waarom hebben we dan überhaupt... Nee, je gebruikt, niet, blockchain? Je gebruikt niet nooit de blockchain. Je, je vat een heleboel transacties nee. samen. In theorie hoef en, je de, en dat de de het niet te gebruiken. Als uh... als als als het als Lightning Network veilig is, dan is het veilig zonder de blockchain te gebruiken. Nee, het is veilig dankzij de blockchain. Nee, Dat is dus niet waar inderdaad. Het, het, het punt is, iedere transactie heeft altijd twee momenten raakpunten met de blockchain. En dat is wanneer dat het Lightning Network. wanneer je je. En wanneer, wordt, wordt, en wanneer het kanaal weer wordt gesloten. En daartussenin kunnen die twee nodes dan een, een miljard transacties administreren met elkaar. Uh, maar dat wordt dan maar twee keer in de blockchain gezet. En dat is bij het openen en het sluiten. Dus dat is wel eraan verbonden, dat er twee transacties in de blockchain komen. Ik denk dat het vooral tussen exchanges, verkeer tussen exchanges, wel een heel stuk makkelijker maken. Want die moeten waarschijnlijk heel veel in en weer boeken. En allerlei arbitrage, opdrachten en zo. En die kunnen dat waarschijnlijk ja, uh, allemaal combineren. Dat sluiten ze gewoon aan het eind van de dag af. En banken doen het eigenlijk ook al, dacht ik. Ja. Dat ze gewoon uh, zeggen, van, nou, we rekenen het aan het eind wel. En eigenlijk, de, eigenlijk is die, die target 2 verplichtingen in Europa. Dat is eigenlijk ook zoiets. Met dat verschil dat het niet aan het eind van de dag wordt afgerekend. Maar dat het al jarenlang een rekening openstaat. Maar volgens mij is, het, is dat Lightning is een soort zelf liquiderend iets. Dat is het idee een beetje erachter. Ja, er wordt, een, er wordt een datum afgesproken, of meer een blognummer. Dus er wordt gezegd, uh, nu is het blognummer zoveel en het gaat open en het blijft open tot en met bloknummer zoveel. Ja. En, en dan wordt het saldo afgerekend. Nou, zo moet het dan. En dan moet dan een bepaalde standaard in, in taal worden gebruikt, dat iedere, iedere mutatie uh, ja, tussen die twee partijen onderling ergens terecht komt, en dat, zodat die op het einde op een meer efficiënte manier wordt afgerekend? Wordt het idee is dat je volgens mij dat die tijdslot steeds verder naar voren haalt. Dus het eerste, als je die 10 euro in je kanaal opent, dan zit een tijdslot uh, over 24 uur. En dan, als je dan een, een andere transactie wil doen, dan zet je die met een tijdslot van 23 uur. En omdat je dan een transactie hebt die over 23 uur plaatsvindt, dan is die van 24 uur eigenlijk ongeldig geworden omdat je die van 23 altijd eerder naar de blockchain kan sturen. En die wordt dan uitgevoerd. En dan, dan, dan doet die van 24 het niet meer. Want die hele bitcoin is er niet meer dan. Omdat die uh, al weg is geboekt. En daarna kan je een transactie met een tijdslot van 22 uur in de toekomst. En zo kan je de tijd iets steeds verder naar voren trekken. En de transactie die je dan als laatste, die, die je kan sturen, dat is de, de, la, de, de transactie die het dichtst bij het huidige moment zit. De laatste transactie. Hm. Ja. Hebben ze voordat ze dat. Weet, weet iemand dat? Hebben ze voordat ze dat uh, Lightning-netwerk. Uh, uh, zeg maar. Uh, naar de openbaarheid brachten. eerst even wat hackers uitgenodigd. om dat hele ding te fucken. om te kijken waar de zwakheden zitten? Of moet dat allemaal nu nog komen? Ja, dat gaan ze in real life uitvinden, natuurlijk. <laughs> ja. <laughs> het. Nou ja, het is natuurlijk bekend geweest dat in het. in het verleden. Er zijn de hele. Hele simpele dingen zoals een multisig wallet. In, uh, dat was zo'n Ethereum uh, wallet. En die hadden gewoon iets als simpels als een multisig. Dat je me meerdere mensen hun handtekening nodig had om iets te kunnen wegboeken. Er zat gewoon een bug in. Ja, dat is zo super simpel. Daar kan toch steeds een bug in zitten. En dat, er is toen ook zo'n. Uh, hoe heet dat? Een uh, Distribu uh, Distributed Anonymous Organization, DOA. Dat was ook, die had een gigantische berg Ethereum opgehaald. Want, uh, ik weet niet wat ze allemaal van plan waren. Maar er zat ook een foutje Toen werd er de hele rekening in een dead-end geboekt. En dat was gewoon een programmeerfoutje. En toen is Ethereum Classic ontstaan. Want toen zei uh, uh, Vitalik Butering van nou weet je wat. We gaan de tijd even terugdraaien. En dan gaan we een brand een uh, fork maken. En, uh, enzovoort. Uh. Ja, en dat was de bedoeling dat die uh, het idee wat nu Ethereum Classic was. Dat moest dan uh, gewoon uh, een dode tak worden. Dat is toen nog gered door... Ja. Uh, want Er waren een aantal mensen die zeiden van nee... Wij vinden dat transacties gewoon inderdaad immutable moeten zijn. En dat, dat er niet iemand centraal kan zeggen van, hé, uh, hey, uh, dit was niet eerlijk. En uh, er was een hacker die heeft uh, mijn fondsen kwijtgemaakt. En uh, nou wil ik uh, mijn geld terug hebben. Draai die chamber terug. Geen bail-outs. Dat was eigenlijk het idee. Ja, ik vond inderdaad dat um, de, de crypto-wereld moest een het Wildwesten blijven. Waarbij, ja, waarbij je nou helemaal slachtoffers hebt. Maar dan van... Ja, want daar komt, komt ook geen einde aan, denk ik. Op zich was ik het, was ik het wel mee eens. Maar ja, de, de persoon van Vitalik Buterin rond de Ethereum was, denk ik, te sterk om dat, uh, um dat uh, te weerstaan. Maar ja, waar, is, waar ligt de grens? Je kan wel bij elke figuur die benadeeld is, uh, kan er iemand op een gegeven moment zijn van: Ja, ik heb uh, met Ethereum een patatje met mayonaise gekocht. en er zat geen mayonaise bij. Draai even terug die blockchain. Uh, uh, uh. Uh, je, kan de, je kan dat gewoon niet gaan doen. Maar dan was dit een hele grote hack. En ja. Uh, yeah. Die, die waren ook inderdaad heel veel ethereum-houders in betrokken waren. Mm -hmm. dus, ja. Die zich allemaal rondom Vitalin Buterich paarden. Ja, ja. ja. En in één keer was Charles Huttense was Persona Non Grata in die wereld. Nou ja, ik denk dat op zich, dat, uh, als je kijkt naar wat mensen in een bepaalde munt goed zouden vinden, is denk ik inderdaad wel als er een mechanisme zou bestaan om, om hackers of, of uh, mis, misdrijf contactbreuk en zo om nog tegen te gaan. En er is ook, geloof ik, zoiets in Ethereum gebouwd, nou. Maar het probleem is altijd dat je daar dan een soort arbiter voor moet hebben. Die centraal bepaalt van: oh ja, dit was een hack en dit niet. En nou, als je, zodra je die arbiter hebt, heb je weer een centraal punt dat heel kwetsbaar is. Want dan uh, gaat, gaan mensen proberen die arbiter te beïnvloeden. Ja. Mm -hmm. Goed. Ja, ik zal me nog even verder in verdiepen. Ik heb. Uh... Wat Jossi zei inderdaad, er zit wel een factor van vertrouwen in. Dus je bent gemotiveerd om elkaar te vertrouwen. Omdat je aan elkaar vast zit met die overstaande balansen. Maar er zitten inderdaad risico's aan verbonden. Dus het moet allemaal wel in de juiste volgorde gebeuren, de techniek. Ik ben benieuwd. Jij ik vind dus er zat toch nog andere zwakheden in die Lightning-netwerk? Dat was uh, ja, dat ik die, die, die white paper las, dat er gewoon uh, niet, niet, niet echt goede instructies waren van hoe transacties moesten lopen binnen, binnen dat, nee, dat Lightning-netwerk. Ja, ik, ik weet niet of dat uh, zwakheden zijn te, uh, op het gebied van uh, dat er een, uh, een dubbel spend kan worden gedaan, of dat dat zwakheden zijn op het gebied van, want dat weet ik niet zeker. Dat zouden meer zwakheden op het gebied kunnen zijn van dat transacties gewoon niet uh, aankomen. Omdat er gewoon. Uh, ja, ja, bijvoorbeeld ja. bij de whitepaper voor, uh, voor e-mail, daar is wel heel duidelijk uitgelegd van hoe uh, een mail van de ene punt naar het andere punt moet gaan. Precies, maar als ja, je, je, je, je, had je transacties van. Ja, dat komt vanzelf wel bij B aan als het bij A weggaat, weet je wel. Ja, want je hebt die, het moet via allemaal nodes gaan. En die nodes, ja, dat zijn gewoon. Uh, ja. Open, ja, dat zijn open transacties over het netwerk en mm -hmm. ja, dat uh, voor ja, onbelangrijke e-mail is dat vertrouwen genoeg. Maar ja, om dat echt waterdicht veilig te krijgen met alle zekerheid. Dat is, zijn heel veel bedrijven zijn bezig om daar heel veel moeite voor te doen. Mm -hmm. En dat die transactie zelf niet uh, blockchain-achtig is, maar gewoon datapakketachtig ...zit je gewoon in dezelfde uitdaging om die pakketten uh, veilig over het netwerk te krijgen. Uh -huh. En in die zin is er denk ik wel een risico dat als iemand echt wil... ...dat er manieren zijn om gewoon die, uh, zoals bij alle vormen van data die over nodig gaat... ...dat ook die risico's ook aan deze communicatie te kleven. En uh -huh. ja, zoals ik zei, ik weet niet of dat uh, risico... ...volgens mij is dat niet automatisch meteen een groot genoeg risico om... Uh, een dubbel te krijgen, maar het is wel degelijk een risico dat, uh, dat het gewoon niet uh, gebeurt. Dat gewoon nou, dat... ik, ik, ik raak zoveel risico. Ik, ik, en in een Bitcoin Core Development Team, Dat zit al zo in. Weet je wel, als stel smekende hondjes zit naar de overheid hoor, te kijken, alsof ze gewoon. Ik denk van dit project moet gewoon gaan mislukken. En dan nou gaat de overheid ons redden. Met een bailout of zo. Maar dat, dat, gaat, wat, ja. Ja. dat, gaat, wat, dat gaat zeker. <laughs> dat is een complot, Ik geef het toe. Maar, maar uh, <laughs> ja, ik zou, ik zou. Toen ik dat las van Amazon. Toen was ik even van wauw. Wat, wat, wat, wat, wat? Nou, toen, want dat? Zo werd het een beetje gepresenteerd. Van, uh, je kan bij Amazon kopen via Lightning Network. Toen dacht ja, ja. ik, wauw, dit is een hele grote stap. Want ik zit inderdaad nog, uh, probeer me greep te krijgen van hoe zit dat technisch. Is het echt een betrouwbare manier van transacties doen? En uh, toen dacht ik, dat, dat dit klinkt heel goed. Maar toen ik zag dat het inderdaad gewoon een soort uh, extension is. Gewoon iets waar Amazon helemaal niks van weet. dacht ik, ah oké. Okay. Uh, ja, ja, ja, <laughs> dat, dat, dat, dat past nog in de, in de picture die ik heb. van uh, uh -huh. De manier waarin het uh, door andere mensen wordt vertrouwd dat zou natuurlijk... Als Amazon zelf zou zeggen... Ja, wij accepteren... Wij, gaan, wij worden een grote lightning-netwerk. Weet ik veel. Dat zou natuurlijk gigantisch... Ik, ik wil eigenlijk dat het wel werkt hoor. Want dat is alleen maar goed voor de waarde van Bitcoin. En op dit moment is Bitcoin toch vaak nog de, de munt... Die alles omhoog trekt. Maar, ja. Uh, ja, maar wat ik zei... Van waarom niet gewoon uh, elke maand een nieuw Genesis-blok? Ja, dat je, het is uh, ja, een soort side netwerk Dat je niet... Uh, dat je die dat je gewoon, dat je gewoon de, de eindstand bijhoudt van alle coins, de, uh, alle adressen ja, waar wat op staat en dat je daar dat weer je, opnieuw de, mee begint. Dat je wel ja. zeg maar blockchain-technologie gebruikt, dus gewoon bewezen, min of meer bewezen technologie. Dat je gewoon. Ja, nee, maar dan gebruikt. kan je ook die reset, die kan je natuurlijk uh, die, die nieuwe genesis blok, daar kan je gewoon uh, ook vervalsen. Misschien. Wie gaat en dat? dat uh, want het uh, is een centrale partij die dat, die dat dan doet. Die, die gaat dat blokje, dit blok. Die, dit is het nieuwe genesis blok. En daar kan gewoon, uh, kunnen al jouw bitcoins verdwenen zijn. En dan uh, ben je met anderen staan op een. Nee, ik denk dat die, uh, dat die genesis blocks Die moeten gewoon moeten helemaal leeg beginnen. Dus zodra de blockchain afgerond is. Uh, is er geen overgang naar de, de. Geen risico met overgang naar de. Maar dan, je ook, dan is iedereen al zijn coins kwijt. Ja, dus die coins die je uit die blockchain melkt. melkt die moeten op een of andere manier worden vertaald naar um, uh, transactiekosten. Dus de, kijk, Je hoeft niet beslist. Uh, een blockchain hoeft niet beslist um, uh, de elektriciteitskosten van het bitcoin netwerk te hebben. Hè? Het zou. Uh, ik, ik, ik, ik zit gewoon te denken. Hè? Ik weet niet of, dat, uh, of dit haalbaar is. Maar ik denk als je als blockchain zo'n goede technologie is, gebruikt dat dan ook. En, en uh, ik, ik, ik ben best. Ik vind dat bitcoin zelf moet gewoon. Uh, ...verdubbelen of ver viervoudigen qua... ...ze moeten gewoon, uh, zolang er niet een hele goed werkende... ...al onverspreide alternatief is om die transacties gewoon goedkoper snel te doen... ...maar ze het gewoon een klein beetje gaan oprekken vind ik met hun, maar, uh, dat uh, is de, toch ja. juist het hele punt... ...het is toch juist helemaal geen geweldige techniek... ...maar het gaat erom dat het wel een techniek is die bewezen veilig oh. is. Ja, het, is, het, het lost een, een bepaald en aantal problemen je... op... Een proefpunt blockchain niet gelijk aan een Ripple blockchain die met consensus werkt, waarbij het gewoon alle munten zijn gemaakt door één partij en die bepaalt dus de koers. Ja, kijk, dus de hele techniek van zo'n blockchain is juist een juist hartstikke oudbollig troep. Nee nee nee, nee, nee, nee. De manier waarop je uh, zeg maar uh, die transactie vastlegt, dat is wel degelijk een, uh, een goede vondst. En uh, dat uh, dat heeft zich ook wel bewezen. Bitcoin is op dit moment zoveel waard dat als je dat makkelijk zou kunnen ombuigen. Hè, dus de, de, het risico Ik... van van Bitcoin dat dat zit hem niet in de technologie van de encryptie van de transactie. Dat zit hem puur in uh, uh, de mining power. Die, als je het het, roodste, het of het meest bekende risico is dat er te veel gecentraliseerde mining power. Zo zijn ze dat je uh, een dubbel spend zou kunnen gaan doen op een bitcoin netwerk. Ja. Dat is, maar het is niet de encryptie. Als jij, uh, als jij je private key niet uh, prijsgeeft... dan kun je daarmee transacties uh, genereren... die ja, inderdaad zonder vertrouwen toch uh, waterdicht zijn. En uh, dat, je zou gewoon een blockchain kunnen volpompen... elke maand met die transacties. En dan... Uh, ja, gewoon een nieuw, het maakt niet uit wie die nieuwe blockchain begint. Als je maar die uh, weer gewoon compleet kunt volpompen met alle transacties... En dan, uh, ja, dan moet je dat inderdaad vertalen naar, uh, naar het... Uh, dus dan moet je... Dan zou je twee blockchains naast elkaar moeten hebben... die je continu met elkaar moet kunnen updaten. Of in ieder geval één keer per maand. Of één keer per week. Of whatever. Maar uh, ja, ik, ik, ik ben benieuwd hoe ze... Uh, ik, ik wil dat Lightning Network een succes wordt. Dat Bitcoin weer heel veel waard wordt. Alle altcoins. allemaal meegaan omhoog. Dat is allemaal geweldig. Maar uh, ja... Ik denk dat, ze, dat mijn wetsers zijn om technologie te gebruiken die dat al. Als je toch bestaande technologie gaat gebruiken, gebruik dan blockchain voor je lightning network. Maar goed. Ja. Hé hey jongens, ik ga daarmee ophouden. Doe, ja. doei, ja. ook okay. Al te laat. Vers... Hé, <laughs> hey, goed, dankjewel. Ik ga uh, even afkondigen. Ik, ik wil überhaupt... Uh, en normaal gesproken zouden we over... Ik heb toch na de... <laughs> De eindsjoen, maar dat is er even niet van gekomen. Dus die komt nu. Dus hier is de eindsjoen. En ik wens iedereen uh, een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En ik dank iedereen voor het meedoen en luisteren. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, goed, ja, het glas waren nog goed leeg. Dus we kunnen nog even doorhouden, hoeren. Maar uh, in ieder geval uh, afscheid van Peter. En een fijne koningsdag natuurlijk. Oh, oh, ja, ja, ja. Nou ja, een dag gewijd aan mij. <laughs> ik ben mijn eigen koning. Daar ben ik <laughs> helemaal niet mee bezig. Wat is dat dan? Ja. Ik weet niet. Wat is koningsdag? Dat is soort bezigheidstherapie voor mensen die houden van vlaggetjes zwaaien of zo. Als uh, je er ja. beter van. Ja. Nou, ik weet niet of je het weet, maar er is nou sinds tegenwoordig is er dus een koning in plaats van een koningin. Dus dan hebben ze Koninginnedag, de dag, hebben ze koningsdag. Ah. Oh. En een koningslied erbij. Kan je dat nog herinneren? Ja, ik. ik dat heb dat een, is het grootste flop zo'n beetje. Alleen krommende herinneringen. Ja, zo'n eeuw ben ik, goed aan verdiend. Ja. met de zilvervloot. kun je nog wat gaan leren. Uh, uh, ja, goed. Dus, uh, ja, het is uh, bij mij hier om de hoeken wordt het allemaal gevierd. Ik zie al, uh, er worden overal uh, hekken en dingen geplaatst en uh, objecten. Oh ja, ja, ja, ja dat weet ik nog wel. En flink dat is bezig. Altijd, uh, obstructie, aan wat uh, feestje gevierd moest worden. Ja. En wat was voor mij dan weer meer? Ja vangenschap van de, van de gedachten van die mensen die het feestje vieren is, ja. Uh, uh. Ah, ik hoor in de, de, de aankondiging dat het de uh, dag van het wijgevoel is ofzo. zo, <laughs> collectivistische dat is zellig, bullshit. Gezellig samenhorig zijn. Ja, uh, uh, uh. met het rechterhandje omhoog achter de vuur eraan. Dus. Yeah. Ja, wat kunnen we er verder over zeggen joh. Is dat ons onzin ook in Bulgarije? Oh ja, er zijn hier genoeg mensen die houden ook van de vlag. En weet ik wat? Net als in elk ander normaal land. Hè? Mensen die uh, vrijwillig overheers willen worden? Oh ja. Hier wordt ook geprotesteerd voor een grotere overheid. Dat ze meer dingen willen, dat het door de overheid wordt gedaan. Ja. ja. Dus wat dat betreft is het net een normaal land. <laughs> uh. Ja, hoe doen we dit even? Hè? Niks, meerollen. Eigenlijk, ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik ben tevreden met mijn... Uh, van als je niet produceert, kun je ook niet belast worden. soms wel je mooie vlaggetjes verkopen en zo, hè? In de machine... Ik bedoel niet als je voor de machine produceert, maar gewoon uh, voor jezelf dan. Misschien dat ze het groeien van groenten gaan belasten. Hm. Ja, maar je kan wel mooie vlaggetjes verkopen en eraan verdienen. Ja, dat nou, doen mensen hier ook op straat. Dan staan ze bij een kruispunt en dan verkopen ze vlaggetjes. Dat zijn meestal bedelaars. dat net iets boven bedelaars. <laughs> hebben ze ook Lieberland vlaggen? Dat vraag je aan ons? Ja, ja jij zegt dat er mannetjes je vlaggen verkopen. Dus. Nee, dat zijn alleen maar Bulgaarse vlaggen. Ook ja, Bulgaarse vlaggen. Maar daarom... Heeft Lieberland een vlag nou? Ook Lieberland heeft een vlag. Oké, okay. maar nou, mooi. Mm -hmm. Wat staat erop? Uh, het heeft een geel-zwarte achtergrond, een hoge, horizontale zwarte balk in het midden. En dan heeft het een wapen daarbovenop. Het is een rood-wit-blauw met in het rode een boom en in het witte een vogel en een zon. Wat voor vogel is het? Ja. Ja. Ja, ik, <laughs> de jago, ik zou hoor. zeggen een duif. Een duif? Dat is een beetje de rat van de vogels. Ja. Het is, is mooi, wat ik dan altijd kan. Ja, maar ik heb het allemaal niet verzonnen joh, ik bedoel het maar al mee. Ja, maar het is ook niet een aanval. Voor mij uh, gaat het niet om de vlag. Maar het is wel, de vlag heeft heel vaak een bepaalde emotionele waarde bij mensen. Dat is de energie waar het vandaan bestond. Ja, ik heb het er even bij gehaald. Ja, dit is niet een duif, denk ik. Nee? Oh, nou gelukkig dan. Hè? Nee, ik durf het niet te zeggen, hoor, wat het is. Uh, roepie, roepie, vogel. Fit, jadlikka. Ja. En dat gaat nou ook uh, voor het Europese parlement, hè? <laughs> ja, je kan als uh, Tsjech binnenkort op hem stemmen. Ik hoop van harte dat het hem lukt. Uh, dan gaat hij Lieberland verlaten. Volgens mij past hij er prima thuis. <laughs> ja. Ja. Maar uh, gaat hij dan uh, president van dus dan uh, wordt dan een nevenfunctie van hem of zo? Ja, dat moeten we allemaal nog zien, uh, Johan, hoe het uitpakt. Ja. Ja, goed, ja. Eerst maar eens die verkiezingen afwachten. In ieder geval kun je dus op Altilly de merit kun je kopen. Jan uh, uh, uh. hey, hey, Johan, wat I gulden kun je er ook kopen. Ah, oké, okay, ja, klopt, klopt, klopt. Uh, ik weet. Ik heb even, ik heb even doorgeklikt dat micronaties huh? zou wordt... Uh, oh, dat wordt een af... heel leuk verhaal. Dat is, uh, vertel, vertel. Oké, okay, Koninkrijk Talossa. Mhm. Mm die? Nee. Uh, die werd in 1979 opgericht door de 14-jarige Robert Dan Madison mm -hmm. in Milwaukee in zijn eigen slaapkamer. <laughs> <laughs> maar omdat hij uh, al vrij vlot op internet uh, stond, had hij heel veel verwijzingen. Dus het is redelijk bekend. En er zijn allemaal ja. boeken, en het schijnt, een, het schijnt helemaal te leven. Die ja, ja, ja, Amerika heeft gigantisch veel. Uh... Voor die mensen die zichzelf koning verklaard hebben van hun eigen huiskamer en zo. Ja, is dat zo? Ja, ja dat heb ik, ik heb wel eens een docu over gezien. En dan lopen die mensen ook in koningsgroepen rond. Hè. Maar dat voor de man. rest worden ze door niemand serieus genomen. Dat is jammer. Ja. En uh, kijk, de, de, de, de, de overheid daar die heeft dan zo, zoiets van: nou ja, zolang jij het lekker in je privé sfeer houdt en gewoon je belasting betaalt, hebben wij er geen moeite mee. Nee, precies. Dus ja, ja. Maar, dus, uh. maar goed, ik ga even de uitzending even. Uh, Opname even uh, uitzetten. Die kunnen blijven hangen hoor. Maar ik denk dat het voor de luisteraar nou niet meer zo interessant wordt. Oh, dat is heel erg toch? Ja. Even kijken ja. hoor, waar zit die stopknop? Oh, oh kan ook hier klikken.